Middernacht, begin van maandag 14 maart, Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn afgelopen dag zo'n 5500 burgers... via humanitaire corridors weggevlucht, dat zegt de Oekraïnse vice-premier. Van de 14 doorgangen die open zouden gaan... waren er vandaag 9 in gebruik, stelt ze. Bijna 4000 mensen vluchten weg uit de regio rond de hoofdstad Kiev. Een convoi met hulpgoederen dat onderweg is... naar de belegerde stad Mariupol kon daar niet komen...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 De Amerikaanse acteur William Hurt is overleden. In de jaren 80 werd hij drie keer achter elkaar genomineerd... voor een Oscar voor beste acteur. Hij won die in 1985 voor zijn rol in de film Kiss of the Spider-Woman. De jongere generatie kent hem waarschijnlijk vooral als generaal Thaddeus Ross... in de Marvel superheldenfilms. In 2018 werd uitgezaaide prostaatkanker bij de acteur vastgesteld. Volgens een familie is hij een natuurlijke dood gestorven... William Hurt was 71 jaar. Dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat regen. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Komende dag vrijwel overal droog met af en toe zon. En het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedennacht, luister. NPO. NPO Radio 1. <lacht> Pound. Dat doet Paul Brouwer met opzet stress om het te pesten. Want hij weet dat deze spotjes echt waardeloos zijn. Maar goed, u luistert dus naar NPO Radio 1. Het is maandag 14 maart 2022. Het is twee minuten over twaalf. Welkom bij aflevering 318 van dit programma Zwarte Priet Praat: Een programma van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. De technicus vannacht is dus Paul Brouwer, Daniel Doefak. Van... <laughs> Ja, luisteraars, ik weet nooit welk geluidpol gaat maken. Dus, want hij doet gewoon wat hij wil. Dat doet iedere technicus. de van Glanewijgel is regieassistent en doet verder alles achter de schermen. En ik ben Primera Rekijul. Mocht er belangrijk nieuws zijn met betrekking tot de achterlijke oorlog van dictator Poetin tegen Oekraïne, dan zal ook in het Zwarte Prietpraat NOS, de NOS het nieuws brengen. En luisteraar Herman Valk, dat is meteen mijn antwoord op de eerste vraag in uw mail, waarin u schreef: Beste Prim, als vaste luisteraar van je programma vroeg ik me Af hoe jij tegenover de oorlog staat en vooral tegenover het, en tegen het programma Buitenaf op zondag bij NPO. Ik zelf zat met verblaasde blik te kijken... hoe een hoge afgezant van Rusland keihard zat te liegen op tv... hoe Rusland eigenlijk de underdog is in deze affaire. Dan vraag je toch af welke propagandafilms en nieuws nog kloppen? En hebben we dan 105 miljoen euro voor niks ingezameld voor Oekraïne? Begrijp je mijn punt? Waarom laat de NPO dit soort idioten aan het woord op de Nederlandse tv? Ik moet ervan kotsen. Werkelijk te schandalig. Veel succes met je programma. Nog fijne avond. Groeten Herman Valk. Nou, uh, met betrekking tot de vraag over buiten of meneer Valk, ik maak, dit, ik maak dat programma niet. Ik kijk er tegenwoordig zelden naar. Vroeger was het verplichte kost, maar tegenwoordig kan het mij niet boeien. Dus ik heb er geen enkel oordeel over. Maar nu ga ik even naar iets heel belangrijks. Luisteraars, biologisch ben ik het product van mijn vader en mijn moeder. Maar de man die ik geworden ben, is gevormd door heel veel mensen... die mijn leven hebben gereikt en mij daardoor mede hebben gevormd. Ik ben ooit rechten gaan studeren en er was een vak internationaal privaatrecht... dat mij totaal niet kon bekoren totdat in 1987 een jonge nieuwe docent kwam. Ik herinner me het eerste college van hem als de dag van gisteren. Hij vertelde dat hij Paul Vlas was en dit was de eerste keer dat hij college gaf. En twee uur later was ik helemaal verliefd op het internationaal privaatrecht. Zo erg dat ik behalve in Nederlands recht ook als studeerde in het inter internationaal recht. Met de vakken internationaal privaatrecht 1 en internationaal privaatrecht 2. En wat nog e ook bijzonder was aan. Uh professor Vlas, uh, van, van, aan, aan, aan meneer Vlas, ja, toen was hij professor, ja, was al aangesteld, is dat hij een baan bij Philips verlaten had om te, terug te keren om naar het onderwijs te komen. En toen dachten wij ook, want wij waren toen allemaal jonge uh, studenten, of ik was iets ouder dan de rest, en die denken van, oh, we willen gaan werken bij het internationaal bedrijfsleven. En daar was een man die bij Philips werkte en die zei, ik ga terug naar de universiteit om domme mensen les te geven. En afgelopen vrijdag, de 11e maart, zat ik na 33 jaar weer in een stoel van de aula aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... waar ik in het begin heel veel colleges heb gevolgd... om het afscheidscollege van professor, dokter, meester Paul Vlas aan te horen. Net als de eerste keer 35 jaar geleden weer een boeiend college. Gelukkig blijft professor Vlas als advocaat-generaal bij de Hoge Raad... betrokken bij het recht en zal hij in zijn vele andere functies blijven... bij het internationaal privaatrecht. Ik ben dankbaar dat ik van deze bijzondere man les heb mogen krijgen. Het zijn deze stille krachten die ons land mooi helpen... Maken. Heel veel juristen die vandaag de dag vormgeven van onze maatschappij zijn schatplichtig aan professor Paul Vlas. Ik doe tegenwoordig weinig met mijn juridische opleiding, maar toch iedere keer als ik weer een arrest van de Hoge Raad lees betreffende bijvoorbeeld het internationaal privaatrecht, uh, de voorbeelden zijn die rechtszaken over de Russische oliegigant Yukos die in Nederland gevestigd is en daardoor uh, die onteigend is door Poetin en zo en er zijn heel veel rechtszaken daarvan, dan dwalen mijn gedachten weer terug naar de colleges van professor Vlas, toen hij uitlegde hoe het internationaal rechtspersonenrecht in elkaar zat. Over grote vennootschappen met buitenlandse aandeelhouders... die in Nederland gevestigd zijn. En het, het, het interessante ook is, luisteraars... ik had niets met familie- en personenrecht. Maar dan komt professor Vlas en dan gaf hij een voorbeeld... van een Belgische man die getrouwd is met een vrouw uit Tunesië... en dan in Nederland komen wonen en dan kregen ze een kind... En dan al die saaie arresten door de verhalen van hem kwamen ze helemaal tot leven... dat ik zelf van het internationale personen- en familierecht ben gehouden. Kunt u nagaan wat de goede docent kan doen. Ik weet dat professor Vlas niet naar dit programma luistert... maar luisteraars, ik wilde mijn dankbaarheid voor deze bijzondere man met u delen. Oké, okay, een andere man die ik vier jaar en twee maanden geleden voor het eerst ontmoette, maakte ook indruk op mij. Zo erg dat hij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die straks, want het is vandaag maandag, straks kunnen mensen al gaan stemmen. Maar maandag, dinsdag en woensdag. Maar zo erg dat hij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen mijn laatste gast is. Onze dertiende gast. Da Femke Meren van Koten van Woerden, Inge Vossen van Beers van Valt in den bos. Jordi Clemens van de SP in Hele, Yvonne van Brugge en Trudy van Hout van Actief Zeewalde. Maarten Bakker van de VVD in Nijmegen. Saskia Soller van de Piratenpartijen Utrecht. Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid in Groningen. Esther Kaper van de ChristenUnie in Weidemeren. Mariam Simin van D66 in Haarlem. Hanneke Steen van het CDI Hengelo. Esma Lalla van Groenlinks in Tilburg. Is hier de lijstrukker van de Socialistische Partij en tevens de huidige wethouder in de gemeente Zutphen, Mathijs ten Broeke. En meegekomen is, is de vriendin Debbie van Dijk. Welkom Debbie. Dankjewel. Ja. Matthijs, de eerste keer dat je de gast was op maandag 25 december 2017. Weet je nog wat allemaal gebeurde bij die uitzending? Nou en of, dat zal ik niet gauw uh, vergeten. Goedenacht trouwens. Ja, ik, dat was op kerstavond. Uh, of de nacht na kerstavond. De nacht voor kerst. Zondag 24, voor, maandag ja, 25. Ja, ja. Ja, ma maar in ieder geval best is bijgebleven dat jij uh, niet helemaal in orde was. En uh, halverwege de uitzending maar op de grond ging liggen. Ja, om het toch tot een goed einde te kunnen brengen. Ja, ik was doodziek. En uh, de griep. En toen lag ik, uh, voor, toen je binnenkwam, lag ik in een kamer onder mijn jassen te bibberen van de kou. Toen begon de uitzending, maar kreeg vrieselijke rugpijn. En toen heb jij of Julian was, toen ja, heb je nog een foto ja. gemaakt. Ja. ja Had jij het gemaakt of jullie nee, Julian, nee. Julian. dat ik op Twitter de grond gezet. lacht met de microfoon in de hand. <laughs> maar het was een historische uitzending. Zeker. En um, ik had toen jou als eerste in de serie... omdat um, ik de tip had gekregen... of van, um, hoe heet die, die partijvoorzitter uit Helen Ron Meijer geloof ik, dat jij zo'n talent was. En uh, je was de, toen gemeenteraadslid. Ja. Uh, en toen wonnen jullie wonen de verkiezingen. Ja, niet de grootste partij geworden. Op één ja. na de grootste partij... Ja. Hoeveel zetels wonen jullie erbij? We hebben uiteindelijk vier zetels uh, ge ja, gewonnen. Hadden... En dat is voor de Raad van Zutphen. Nou, dan, dan doe je wel aardig mee. Ja, want jullie hadden daarvoor twee, toch? Uh, uh, daarvoor? Ja, ja, het is ja. een beetje ingewikkeld uh, gegaan. Maar het was voor ons een hele goede uitslag toen vier zetels. Ja, nee, uh, want ik zetels. weet dat het winst was. Ja. En toen, want ik had gebeld met je. En toen duurde het heel lang voor de formatie. <laughs> ja. ja, ja, ja. En toen kwam er een formatie. En toen werd je wethouder. Ja. Ja, Oké, okay, maar dan moeten we even... Kijk, we, we, we gaan luisteraars... Kijk, ik heb hem al helemaal geïnterviewd... met die standaardvragen waar is geboren toch We zullen straks dat heel kort doen. Maar waarom ik je heel graag wilde in de uitzending, Matthijs... is omdat jij van plan was... om iets te doen tegen die... Uh, uh, de, de, de, de marktwerking in de zorg. Ja. Ja. Oké. Okay. Je bent wethouder geworden met welke partijen samen? Samen met uh, de PvdA, GroenLinks ja. en de VVD. Ja. En... Daar heb je toen afgesproken. Want jij hebt toen in je portefeuille genomen. De WMO hè? Ja. Ja. ja, En jij was van plan om... Uh, uh, daartegen te vechten. Even tegen die concurrentie in de zorg. Ja. Wat heb je gedaan de afgelopen vier jaar? Dames en nou, heren, hier is de cent tijd voor politieke partijen... waarin de <lacht> ten Broek als schaamteloze reclame... voor zichzelf gaat maken. Oké, okay, wat heb je allemaal gedaan? Nou, het, het, het was een, een behoorlijk grote belofte. Hè? Uh, wij zeiden... Uh, wij gaan alleen meebesturen besturen in Zutphen... Uh, als wij de marktwerking in de huishoudelijke zorg... Uh, gaan afschaffen. Uh, dat was voor ons de reden om mee te doen. En waarom wij onze ondertekening onder het coalitieakkoord hadden gezet. Dus dat was best de opdracht ook om dat, uh, om dat waar te maken. En het is niet zonder slag of stoot gegaan. Maar uh, uiteindelijk hebben wij de belofte wel ingelost... en is het ons gelukt. Uh, uh, op dit moment is de huishoudelijke zorg... Uh, niet meer georganiseerd met alleen maar concurrentie. Uh, er waren veertien verschillende uh, bedrijven... Uh, die in Zutphen uh, de huishoudelijke zorg uh, organiseerden. Waar totaal geen grip op was, geen zicht op was... hoe het geld uh, besteed werd. Uh, ze concurreerden met elkaar. Uh, met als gevolg dat thuiszorgers... Uh, in onzekerheid zaten, contracten steeds afliepen... en de salarissen alleen maar achteruit gingen. Dus we hadden ons het doel gesteld, er moet zekerheid en continuïteit komen... de concurrentie moet stoppen... Uh, en het geld moet uh, daar besteed worden waar het nodig is. Namelijk en, op het hoe heb je dat aangepakt? Nou, uh, uh, uh, uh, we hadden eerst ons, ons ideale plaatje. Daar heb ik toen in de uitzending ook over verteld. Ja. Uh, voor de verkiezingen. Uh, we hebben gezegd, ja, als we dit willen doen... de beste manier daarvoor is helemaal, helemaal van die bedrijven uh, afkomen. Die Ach, hebben we helemaal niet meer nodig. Want, je we er weer de gemeentelijke thuiszorg invoeren. Precies. Dat, dat geeft de beste garantie eigenlijk om dit uh, goed te kunnen doen. Uh, uh, dat is in de onderhandelingen niet uh, doorgekomen daar waren andere partijen niet voor. Die, wilden, die hebben dat tegengehouden. Mm -hmm. uh, dus toen hebben we gezegd... nou, dan gaan wij wel ons doel bereiken... maar dan met een ander middel. Ook goed. Uh, dus nu op dit moment... Um, uh, is er geen marktwerking meer. Uh, maar samenwerking van uh, drie, uh, drie thuiszorgorganisaties... die met elkaar samenwerken. Ja. Uh, die het geld besteden zoals wij dat willen. Daar heeft de gemeente ook uh, alle inzicht uh, in. Uh, uh, en we hebben het voor langjarig afgesproken. In principe acht jaar uh, uh, blijven deze organisaties... en blijven de thuiszorgers dus ook bij deze organisaties werken. En daar, dat, dat is een enorme vooruitgang ten opzichte van... hoe het afgelopen jaar is georganiseerd. En jij had beloofd dat die mensen... Een contract voor onbepaalde tijd zouden krijgen met ook een fatsoenlijk salaris, is dat ook gelukt? Ja. Ja, vaste contracten, dat is, uh, dat is gelukt. Uh, de salarissen, uh, nou ja, daar ben ik zelf van mening, dat die nog steeds veel te laag zijn voor het werk dat die mensen doen. Uh, nou ja, dat zit voor een deel ook in de cao's, daar heb ik dan niet weer direct uh, alle invloed op. Sowieso heb ik wel gemerkt uh, uh, waar ik allemaal niet direct invloed op heb. Als wethouder word je natuurlijk aangesproken uh, als je zegt dat je verantwoordelijk bent voor de WMO, voor zorg. Ja, dan denken veel mensen ook, uh, naar alles wat er in de zorg gebeurt, daar ga jij over. Dus uh, het is jouw schuld als het niet goed gaat. Nou ja, uh, uh, uh, dat is wel ingewikkeld. Want uh, uh, ik, ik kan niet alles in één keer uh, veranderen. Want je moet uitleggen. Want ik had een goed interview. Hoorde ik met um, um, twee Oudkamerlieden. Zo net bij Mieke in het oog op morgen. Dat ja. heel veel van het beleid wat jij uitvoert vastgelegd is door het REEK. Ja. En dus als er bepaalde dingen zijn. Kan jij als wethouder niet zeggen. Dat mag niet. We doen dat anders. Precies. Nou, dat, dat heb ik uh, niet alleen op het gebied van zorg, maar ook op andere portefeuilles uh, uh, uh, nou, behoorlijk aan de lijf ondervonden. Uh, hoe beperkt je eigenlijk bent. Mm -hmm. Terwijl uh, ja, de, het beeld toch al gauw is: ah, nu ben je wethouder. Uh, dan zit je nu aan de knoppen. Ja. Dan heb je nu de machten uh, in handen. Nu ja. kun je alles uh, naar je eigen, uh, eigen zin uh, invullen. Maar dat valt best wel, uh, best wel tegen. Ja. Want, want eigenlijk van, van alle of heel veel gemeentelijke taken... waar de gemeente verantwoordelijk voor is... dat voert de gemeente in heel veel gevallen helemaal niet zelf uit. Dan ben je afhankelijk van andere organisaties, bedrijven... of woningcorporaties, bijvoorbeeld, als het over wonen gaat. Daar kun je allemaal afspraken mee maken... Maar uiteindelijk ga je er niet zelf over. Nee, en je bent de kleine gemeente van, Dus jullie hebben regionale ook samenwerkingsverbanding. We... Ja. Voor, voor uitvoering van bepaalde taken. Ja. En dan kan jij als wethouder daar ook weinig sturen. Als het zo'n ja, regionale ding is. Dan moet je met al die andere gemeenten samen ja. gaan overleggen. Ja, nou over regionale samenwerking. Ook daar uh, kwam... Uh, dat was in het eerste of tweede jaar al, uh, uh, al voorbij. Het, uh, het, bijvoorbeeld het leerlingenvervoer. Ja. Uh, nou, ook iets in mijn portefeuille. Dat was ook regionaal georganiseerd. Uh, althans, de, de gemeentes in de regio... die hebben samen uh, uh, uh, afspraken met, met grote landelijke taxibedrijven... Wat een, waar ook een moordende concurrentie is. Nou, het leerlingenvervoer, daar ging van alles mis. Uh, uh, uh, kinderen die, ja, s ochtends letterlijk op de stoel... Toe bleven staan en maar wachten op de taxi uh, die in veel gevallen helemaal niet uh, niet kwam wat leidt tot echt heel veel problemen Wil je voor de mensen die uh, niet snappen of die weten wat dat leerlingenvervoer precies inhoudt uitleggen wat wat dat is ja ik uh... Uh, de meeste leerlingen die naar school gaan, die gaan gewoon ergens, of het basisonderwijs ergens in de buurt naar, naar school zelfstandig of, of met de ouders die ze wegbrengen. Maar met name het speciaal onderwijs uh, waarbij scholen vaak op iets grotere afstand uh, liggen uh, en kinderen niet zelfstandig naar naartoe kunnen. Daarvoor uh, moet de gemeente het vervoer uh, organiseren. Uh, Vroeger was dat gewoon dat de scholen, de bijzondere scholen, zelf een busje hadden. Ja, en de busjes ja. reden, maar daar is weer in de Tweede Kamer bedacht... dat moeten we anders doen. Dus is het nu zo dat gemeentes moeten aanbesteden... Ja. mogen bedrijven inschrijven en dan krijgen die bedrijven... oké, okay, er zijn 300 kinderen, die moeten worden opgehaald. Dus vroeger liep het goed, want het werd vanuit de school georganiseerd... en de school kreeg daar geld voor... Dat is afgeschaft. De gemeente moet het nu uitvoeren. Ja. De gemeente kreeg daarvoor minder geld... dat vroeger beschikbaar was voor de scholen. En de gemeente moet het met openbare aanbesteding. En kleine ja. gemeenten kunnen dat niet doen. Dus die werken samen zoals van in de, de verband En dat wordt aanbesteed. Ook nou, dat is een goede, goede samenvatting. Ja, ja, ja, ja. En Ik zag dus hoe dat, hoe dat misging. Ja. Uh, uh, en ik heb veel ouders er ook over gesproken. Uh, en gemerkt ook dat het, dat het nog over zoveel meer gaat... dan alleen het vervoer van A naar B. Ja. Uh, de hele thuissituatie ligt... Uh, uh, nou ja, overhoop, of althans een hoop stress in huis. Uh, als het kind ook in onzekerheid zit, ga ik vandaag, word ik nou wel of niet weggebracht, of weer een nieuwe chauffeur. En dat zijn vaak ook ouders die het niet zo breed hebben, want als die ouders het breed hebben, kunnen ze vaak een auto hebben en dan zeggen ze, ik reed mijn kind zelf naar school. Maar ja, vaak... sommigen hebben de luxe en ja. anderen niet. En ja. vaak zijn de kinderen die aangewezen zijn op dat schoolvervoer, kinderen uit zeg maar de economische zwakkere uh, uh, dingen. Dus als die, dat kind niet naar school gaat, is het vaak ook stress. Want dan kunnen ze niet naar hun werk en al dat soort dingen. Dus uh, ja, ja, ja. Okay. en dan? En nou, in, in ieder geval, dat heeft uh, in dit geval toegeleid dat we uh, gestopt zijn met uh, het. het regionaal met die andere gemeentes... en met die grote landelijke taxibedrijven te organiseren. Um, daar zijn we mee gestopt. En we hebben zelf gewoon met een taxibedrijf uit de regio... Van een contract... Aardig, uh, nee, nee, die is inmiddels trouwens uh, gepensioneerd. Maar oh. uh, uh, die heeft eerder ook wel wat uh, uh, daar gereden. Um, uh, maar dat is voor de duidelijkheid. Vier jaar geleden, drie maanden... <laughs> Toen kwam Matthijs met zijn vader, nu met zijn vriendin. Dus jullie ja. zijn een grote jongen geworden. Want toen kwamen we met zijn vader en het was een ontzettend leuke man. Maar goed, dus daarom maakte ik die opmerking. Want ja, niet alle Precies. luisteraars ja. weten dat. Ja. Nee, maar inderdaad. toen hebben jullie dus met een regionale persoon aanbesteed. En is het goedkoper geworden voor jullie? Ja, ook financieel. Het is goedkoper dan hoe we het daarvoor organiseerden. Maar het belangrijkste is nog dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Weer een vaste chauffeur hebben en daar weer rust is. En dat vond ik al wel een eerste overwinning. Hoe lang heeft het geduurd, dat twee jaar wethouderschap? Hoe lang duurde het voordat je dat voor elkaar kreeg? Ja, nou, even denken... Ik geloof al bij al meer dan nou, drie kwart jaar of zo. Binnen een jaar wel. Maar dat vond ik ook al vrij lang eigenlijk. Uh, want okay. je hoort die persoonlijke verhalen allemaal. Hoe wat, wat, wat voor problemen het opleveren. Dat wil je het zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Maar, maar dit, goed. Dit uh, kan je dus alleen als je een goede bestuurder bent. En als je durft ja. out of the box te denken. En als je durft om uit regionale samenwerkingen te stappen. En uh, Jordi Clemens in um, Heerlen. Die heeft ja. de zorgcorporatie opgericht. Dus het bleek ja. dat als je SP wethouders hebt... Ja. dat die concurrentie in de zorg dus ongedaan kan worden gemaakt. Zeker. En ik zeg er direct bij... dat gaat <gül> iets onder slag of stoot. Uh, een hoop weerstand heb ik uh, moeten doorbreken. En een hoop uh, uh, nou, een lading uh, zooi ik over me heen gekregen. Hè? Als je zoiets wil veranderen, uh, er wordt van alle kanten gezegd... Uh, nee, zo, dat doe je niet, dat, dat gaat nu helemaal niet... of dat kan niet, of dat uh, is echt onverstandig. Al dat soort dingen, ja, dat krijg je allemaal uh, uh, om je oren geslingerd. En zeker toen ik net begon... Ja, het wereldje was ook vrij nieuw voor mij. Dus dat, dat maakte mij in het begin nog wel eens uh, uh, onzeker. Of ik er wel verstandig aan doe. Maar toch kan ik zeker, zeker nu na deze vier jaar... echt wel constateren dat ik er uh, goed aan heb gedaan. Oké, okay, je vriendin Debbie. Debbie, je werkt bij de landelijke fractie van de SP, hè? Klopt. Oké, okay, kan je niet aan Lilian Marenissen zeggen... en de mensen die die advertenties maken... <laughs> dat ze de voorbeelden van Matthijs... en de voorbeelden van Jordi Clemens... want ik kijk naar de reclamecampagnes van de SP... Ik zie dit niet. Ik hoor alleen van um, dit of dat. Maar de best practices. Weet je wel, wat jullie bereikt hebben? Dit, dit is het voorbeeld. Kijk, jullie, die Amsterdamse wethouders, daar kan je geen reclame mee maken. Want die hebben er een puinhoop van gemaakt, hebben niets veranderd in Amsterdam. Dat de SP Amsterdam heeft bestuurd, is voor mij in niets te merken. Weet je wel, dus ik bedoel... Uh, uh, je weet, ik ben vrij eerlijk altijd, Matthijs. Als iets ja. goed is, het is goed als iets slecht, Maar je zou toch een, een reclamefilmpje moeten maken... waarin jij zegt, dat je bij die taxi staat en zegt... kijk, leerlingenvervoer, wat niet deugde... hebben wij hier aangepakt. De SP-wethouder maakt het verschil. Dat is van je uh, uh, hoe de hoe kostencontracten zijn... dat je iemand in de thuis zorgt. Dus Debbie, kan je morgen, als je naar Lilian gaat... en in de fractie zegt... jongens, snel voor, voor vandaag nog snel... een filmpje maken en die overal... Zetten, dat een SP-wethouder daadwerkelijk iets kan doen. Ja, nou dat doen we ook, Prem. Dat doen we. Nee, ik heb die filmpjes niet gezien. Ik ja. zie Lilian in de, de mooie spotjes nu, ik vind het ook een leuke spot. Maar je, je, Matthijs moet je opvoeren om te zeggen, ja, die Clemens moet je opvoeren. Moet je zeggen, kijk, best practice. Ik zei altijd tegen Jan zo vroeger, als, er, als mensen iets van hem overnamen, zeg ik, Jan, waarom maak je geen filmpje waar je ziet dat je dit al acht jaar geleden brult? En zegt de SP had het al gezegd. En nu pas volgt de rest. Weet je, dus, dus, dus jullie, jullie, jullie, terwijl jullie zo'n goede reclamemachine waren. Ik, ik, want ik ben, iedere keer, ik, ik heb Matthijs toevallig gevolgd, want ik me belde en we dingen. Mm -hmm. En ik vroeg: lukt het? En ik wist ja. dat hij dit alles gedaan heeft. En ik vond ook dat het beloond... Dus waarom, waarom, waarom, waarom hebben jullie, adverteren jullie hier niet mee, Matthijs? Nou, okay. uh, uh, wat wil Lilian is laatst nog in Heerlen geweest, bijvoorbeeld. En ik ja. juist die voorbeelden uit Heerlen... die je net ook ja. noemde. Uh, uh, de jeugdzorger uh, is in de coöperatie Is het een campagnefilmpje? Ja, oh, okay. ja. ja, ja dus, dan dus dan het ge gebeurt wel, hoor. Het gebeurt okay. wel. Ik denk dat ja, het misschien wel SP'er eigen is... om nog, uh, soms iets te bescheiden te zijn. Ja, ja daar kunnen we best ook wel eens wat aan doen. Ja, ja ik, ik vind dat Lilian moet zeggen... Ja, als we regeren, weet ik al wie minister van Volksgezondheid gaat worden. Ach, dat Punt. Klaar. Uh, Agnes was raad. Ze hadden enquête gehouden uh, toen Agnes Tweede Kamerlid was onder medici. Mhm. En ieder, alle medici zeiden: ze, ze, ze, ze, ze, ze zoals was de beste minister van Volksgezondheid. Want het was iemand met verstand, weet je. Dus waarom zijn jullie zo bescheiden? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat is, ja. dat, ik, ik weet wel waarom het komt. Linkse mensen, ik heb heel veel. Kijk, ik heb foute rechtse vrienden. <laughs> en ik heb linkse vrienden. En ik zeg altijd: het probleem met linkse mensen is. dat jullie zo geloven in dat jullie altijd wel iets zien van jezelf wat niet goed genoeg is. Rechtse ja. mensen denken alleen maar aan geld. Dus die adverteren makkelijk over alles. Want het boeit ze verder niet. Want aan hun is niets niet zout. En ik heb de banier van die rechtse mensen overgenomen. Ja. Terwijl ik wel zettend <laughs> links denk. Omdat ja. ik, ja, bedoel... Je, je hebt verdomme iets voor elkaar gekregen in Sutford, Matthijs. Ja, ja, ja. ja, sowieso ben ik wel van mening... dat het veel makkelijker is om rechts te zijn... dan uh, om links ja. te ja. zijn en door het leven te gaan. Ja. Um, uh, uh, en ik zelf merk het ook wel, als ik over de, de thuiszorg begin bijvoorbeeld... dan zeg ik er heel vaak bij, uh, automatisch al... Uh, ja, het is nog niet ideaal, zoals we ja. het willen... Maar het is een hele grote stap vooruit. Ja, maar zie je, maar verdomme. Ik zou zeggen, het is mijn geluk David <laughs> tegen Goliath. Je, ja, je, het ja, is ja. je geluk tegen die grote marktpartij. Je hebt die samenwerking. Die mensen die in de thuiszorg werken. Hebben iets meer rust. De mensen, de, de, de, de, de Want ik heb, kijk. Ik doe alsof ik me niet helemaal niet voorbereid. Maar ik heb wel even een beetje rondgevraagd. En al die ah. mensen die, in, um, die, die die thuiszorg krijgen. Mm -hmm. Die zijn mm -hmm. ook de tevredenheid. is ontzettend gestegen. Ja. Dus ja. bij de consument, bij de medewerker. En het, het geld wordt beter besteed. Ja, klopt. Ja, het het ja. is ook een succes. Ja, ja absoluut. En, en, en, maar dat jullie, dus je kan dus gewoon andere gemeenten zeggen... jongens, jullie kunnen afdwingen in de aanbesteding... dat jij inzicht krijgt in de financiën van een organisatie. Ja. Ja, Want ja, dat ja. heb je gedaan, follow the money. Zeker. En dat is een hele belangrijke. Ja, ja. Er gebeurt veel te weinig. Ja. ja. Oké, okay, en, en, en hoe, wat speelt nog meer in Zutphen? Want nu, waarmee voer jij nu campagne in Zutphen? Oh, nou, dat, dat, ik, je, je noemde trouwens aan het begin van de uh, uitzending... dat ik uh, lijsttrekker ben, maar ja. uh, ik ben lijstduber. Ik, oh, uh, ben je geen lijsttrekker meer? Nee. Kan je zien hoe slecht nee, ik geen fan nee, meer ben? Nee, oh, ik, oh, ik, oh, omdat je wethouder bent, ben je lijstduber? Ja, ja, ja. En omdat ik, ik, uh, ik hoop dat we de kans krijgen om, om door te gaan... Uh, met een goede uitslag en, uh, uh, en goede uh, nieuwe coalitieafspraken. Dan ga ik graag door als, als wethouder. Maar als dat niet zo het geval is... ik vind als je lijsttrekker bent en je komt niet in de coalitie... dan ben je gekozen als raadslid en dan ja. moet je wel door. Uh, en soms zijn er nog wel eens uh, wethouders die zich uh, kandidaat stellen... Uh, lijsttrekker zijn. Ja. En als ze dan daarna niet in de coalitie komen... niet opnieuw wethouder zijn, dan stoppen ze er meteen mee. Oké, okay, maar ga je, als jij geen wethouder wordt, ga je stoppen? Dan, dan ga ik wel uh, iets anders uh, waarom? zeggen. Waarom? Ja, ja, dat kan van alles zijn. En, en misschien ook met dezelfde onderwerpen nog wel. Maar waarom? Ja, ik, ik ben nu uh, uh, vier jaar wethouder geweest. Daarvoor vier jaar in de gemeenteraad. Ja? Uh, uh, ik heb het alles machtig interessant uh, ben uh, gevonden. Je nu? 31. 31, okay, Ja, Dat ziet er veel ja. jonger uit. Maar... En ik heb mijzelf voorgenomen dat ik niet in ieder geval niet mijn hele leven lang uh, uh, uh, in de politiek wil zitten... of politicus wil zijn. Ik wat? wil ook nog andere dingen uh, doen. En ik ben er bang voor dat als ik, als ik uh, uh, op die manier nog doorga... Uh, ja, Matthijs, dan, het, het, dan kom ik op jouw leeftijd en dan kijk ik terug... en dan heb ik alleen maar in de politiek gezeten. Ja, maar en dat, meteen, daar word ik luster. geen leuke mens van, denk ik. Nee, maar luister. Kijk, een van de belangrijke dingen zijn... Kijk, je, jij hebt nu vier jaar lang gezien wat het klappen van de sweep is. Daarvoor als vier jaar raadslid wist je niet hoe het was om als wethouder te zitten. Nee, klopt. Oké, okay, nu heb je ervaring als vier jaar wethouder. Als jij weer in de gemeente, ik hoop dat je weer doorgaat als wethouder, dus dat de coalitie mm -hmm. dat jullie winnen en dat je... Maar je hebt nu de deskundigheid, want als je in die gemeenteraad zit, kan je nu vanuit de gemeenteraad in vier jaar tijd ook veel bereiken, want je weet waarmee je die wethouder kan bekritiseren en waar je hem kan ondersteunen. Je weet ook waar. Dus, dus, dus, doe me genoegen, luisteraars. Als u eens het verbod stem massaal op de <gacht> lijstduwer. Want ik hoor nooit dat Tweede Kamerlid die bij de, van de VVD, die in Venlo, ach, die bij Mieke op de radio was, die was dus lijstduwer geworden. Ja, maar ja. toen kreeg hij eens eentje een hele zetel. En toen is hij in de gemeenteraad. voorkeurstemmen. Ja, ja, ja. Omdat ja, hij zo'n voorkeurstemmen had. Dus kan. ik hoop dat, want ik zou het echt jammer vinden, doe dan nog die vier, want dan gaat die institutionele kennis weg. Ja, ja, ja. En dat vind ik altijd een gebrek. Vooral in de gemeenteraden zijn het moeilijk om goede mensen te krijgen. En ja, je weet klopt. zelf, toen je erin kwam moest je even inwerken. Ja. En nu ja, heb ja. je er. Dus doe maar alsjeblieft een genoegen, heroverweeg. Ja. Zelfs als jullie niet in de coalitie gaan, zit nog vier jaar. Dus luister, stem massaal op Matthijs, <lacht> als u het verwoordt. Dat, dat je nog vier jaar in die gemeenteraad zit, want dan kan je ook uit kennisoverdracht doen. Ja, maar mijn kennis en, en mijn kunde van, van de afgelopen dat... jaren die gaat niet verloren. Dus die, die kan ik ook op, op andere manieren nog inzetten. Maar ik hoop wel dat zoveel mogelijk mensen op de SP gaan stemmen. Dat wel. Ja. Dus Ho daar ben ik blij mee. Met hoe, hoe, hebben jullie een soort van peilingen? Nee, geen, geen tussentijdse peilingen. Vooral de grote steden, die hebben dat allemaal. Dat, uh, dat gaat aan Zutphen voorbij. Ja, maar, dus het is een complete. Ja, complete het, is, het is een verrassing. Uh, we hebben alleen ja, wel een indruk. Maar dat, dat zegt en niks. wat denken jullie? Want de, de gemeenteraad heeft hoeveel zetels? Uh, 29 in Zutphen. Ja, 29. Ja. Jullie hebben er vier. Ja. de grootste partij ja. heeft vijf geloof ik ja op dit moment ja groenlinks is, is de groenlinks is de grootste ja. in Zutphen uh, bij de vorige verkiezingen nou ja, ik, ik, nou ja de, de landelijke tendensen spelen altijd een grote rol hè? De, daar heb je ja, lokaal nog een, een kun je dat nog wat aan, aan toevoegen als je het goed doet maar ik, ik verwacht dat de lokale partijen dan drie lokale partijen in Zutphen dat die nou, in ieder geval uh, een hoop stemmen gaan krijgen. Zijn dat nieuwe partijen of zijn het bestaande lokale partijen? Uh, nou, het zijn... Uh, er zitten nieuwe partijen bij, maar het is altijd stuivertje wisselen. Dus ja. uh, afsplitsingen. Afsplitsingen, dan gaan twee afgesplitste mensen weer samen... een nieuwe fractie vormen, die ja. gaan wellicht over een jaar weer afsplitsen. Ja. Dus dat, dat blijft een beetje gewisseld. Dat moeten ze zelf allemaal maar weten, maar... Um, uh, uh, uh, ik hoor van veel mensen uh, ook dat ze... Uh, nou ja, of sowieso uh, weinig vertrouwen hebben in de politiek. Uh, uh, uh, dan wel in ieder geval in de landelijke partij. En daardoor maar lokaal gaan stemmen, ongeacht standpunten kan, zijn. Maar als je toch een Zutphen vermoedt En je hebt beloften waargemaakt. Over het terugdringen van de uh, ja. concurrentie. En de marktwerking en de zorg. En je hebt dat taxivervoer goed geregeld. Ja. En, en, we, we zullen zo nog meer uh, hm. uh, vertellen. Wat je allemaal uh, uh, bereikt hebt. Maar dan, kan je toch, dan kunnen die mensen toch weten. Dat je wel van een landelijke partij bent. Maar dat je toch hartstikke uh, uh, goed functioneert. Ja, ik, ik, ik ben van mening... de mensen van de lokale partij... die zijn niks lokaler dan uh, SPS. Nee. We wonen allemaal in de gemeente... Ja. en we hebben geen andere uh, belangen. Ja, wat wil je even vertellen aan de lucht? want ik, ik ken je biografie al, maar heel snel... je bent geboren getogen in Zutphen. Ja. Ja, klopt. Ja, wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, journalistiekopleiding gedaan en afgemaakt. Uh, maar nooit ingewerkt, uh, in want daarna had de politiek in, uh, gerold Ja, en, en, en het geboren toch Zutford. Kijk, als je broek zakt ja. en alles. Ja. En Debbie, even een vraag. Want jij bent, jullie zijn nu gaan samenwonen. Ja. En uh, je, je, je bent verhuisd van Den Haag naar Zutphen. Klopt. Hoe is het dan? Want ben je bent geboren getogen in Den Haag? Nee, ik kom eigenlijk uit het Westland, uit Schravenzanden. Ah, Oké. Okay. Dus het was een... Uh, ja, was, toen ben ik in de gemeente daarnaast gaan wonen, in de gemeente Den Haag. En daar ook uh, ja, lid geworden van de SP, actief geworden bij de afdelingen uh, in Den Haag. En... Uh, ja, bijna twee jaar geleden leerde ik Matthijs kennen. En toen uh, zijn we vrij snel samen gaan wonen. En sindsdien woon ik in het prachtige Zutphen. En het is anders dan Den Haag. Ik mis de trams, ik mis de, de gezelligheid uh, tot laat in de avond. Maar uh, ja, Zutphen heeft ook zijn charme. Ja, maar kan je me uitleggen? Want jij, jij komt dan uit, uit de grote stad. Hoe, um, hoe men daar Denken mensen anders dan in de grote steden? Of denken ze hetzelfde? Zie je dezelfde tendensen? Uh, weet je? Nou... We hadden het hiervoor al even over. Wat mij wel opvalt. Is dat veel mensen die in Den Haag wonen. Um, sowieso in de randstad wel het gevoel hebben dat dat. Ja, toch een beetje het belangrijkste is. En als je dan in het oosten gaat wonen. Um, dan pas merk je pas. Uh, ja, hoe erg dit land eigenlijk um, um, ja, zich heeft geconcentreerd op, uh, op de randstad. Ja, naast uh, dus, de massamedia. Heel, ja. heel veel slechte massamedia. Maar ja. ik vind als je hoort uh, wat er. Ja, als je deur aan deur gaat. En als je luistert uh, naar de mensen in de wijken en hun zorgen... Ja, dan zie ik daar niet zo heel veel verschil in. Uh, uh, in Den Haag en in Zutphen. En dan hoor je mensen die zich zorgen maken... over of hun kinderen wel uh, een huis kunnen vinden... en of ze wel uh, goede zorg kunnen krijgen. Uh, dus wat dat betreft zie ik niet heel veel grote verschillen. Nee. Doet Forum voor Idioten ook mee in Zutphen? Nee, gelukkig niet. En nee. doet ja, 21 mee in Zutphen? Nee, ook niet. Daar hebben we helemaal geen last van. En de PVV? Nee. Zelfs de PVV niet. Oké, okay, nee. Dus welke partijen zijn er? De alle landelijke partijen doet CDA ook mee? Ja, die doen allemaal mee. Uh, van de Landelijke partijen eigenlijk. Ja, alleen de SGP doet die mee bij ons. Daar ja. hebben we ook geen last van. Ja. Dus uh, de, de, en, en wat de meest rechtse partij is dus de VVD? Ja. Ja, uh, en ja dan? En ik moet zeggen, een lokale partij uh, die, is, die doet niet onder voor de VVD ook. Uh, is wat is lokale rechts. partij is dat? Uh, burgerbelang, die op dit moment de grootste lokale partij is. Ja, want die hebben drie, recht. drie zetels toch? Die, ja. Drie ja, drie ja, ja. ja Oké, okay, dus de, en, en, en zie je die winnen? Ja, ik zie dat wel gebeuren. Maar nou niet omdat ik iedereen enthousiast hoor over hun standpunten... of wat ze bereikt uh, zouden hebben. Uh, maar vooral omdat het een lokale partij is. En wat, ja. wat, wat, wat zijn de thema's die spelen bij deze verkiezingen? Ja, ik, ik denk net als in heel veel andere gemeenten uh, uh, gaat het over wonen. Mm -hmm. Logisch. Ehm mm um, uh, uh, wat, ik, wat ik er zit nog wel een verschil bij de mensen die, die ik spreek op straat en aan de deur waar zij het over hebben en wat, nou ja, wat voor andere verkiezingsprogramma's uh, staat allemaal uh, de, de, de hoge energierekening dat is een enorm uh, thema en daarmee ook de vraag wat de gemeente daaraan uh, zou kunnen doen. Is niet jouw portefeuille? Is niet mijn portefeuille, nee. Wie, wie heeft uh, die? Een GroenLinks? Een GroenLinks-wethouder. Ja. Oké, okay, en die gaat dus nu? Ja, voor een deel geldloos. gaat het ook over, uh, over inkomenbeleid uh, ja. en uh, dus dat is weer een andere wethouder, maar ja. Dus uh, ja. ja die hoge energierekening, dat, dat, ja. dat zal wel een rol spelen. En uh, ja. wat verder? Ho ook, hebben jullie ook een woningtekort in Zutphen? Ja, zeker. Serieus? Zeker. Ja, ja. ja, ja. En, en ook heus wel genoeg plannen voor, voor nieuwbouwwoningen. Ja. Maar dat is, dat is niet nu direct een, een oplossing voor iedereen die een woning zoekt. En, en wat al jaren speelt uh, en wat de SP al... Nou, al uh, acht jaar geleden, tien jaar geleden, uh, al heeft aangekaart, was het tekort aan jongere woningen. Ja. Uh, uh, ik heb het zelf ook gemerkt. Uh, uh, en vrienden om me heen, die uh, uh, best wel in Zutphen zouden willen blijven wonen, maar toch wegtrokken, omdat in andere steden het makkelijker was om een woning te vinden. Daar hebben we veel actie op gevoerd. Uh, uh, uh, ik ben heel blij mee dat het mij gelukt is om nieuwe jongere woningen uh, bij te bouwen in Zutphen. Maar het probleem. Uh, de, de wooncrisis die is enorm. Dat gaat niet voorbij aan Zutphen. Daar hebben we enorm, uh, enorm last van. En ook daar weer. Uh, uh, als wethouder ben ik verantwoordelijk voor wonen. Mm. Uh, uh, uh, maar de macht die ik daarover heb. Is enorm uh, beperkt. Uh, niet alleen afhankelijk van, uh, van woningcorporaties. Uh, uh, en die zijn nog best wel bereid om uh, een hoop te doen. Maar... Enorm afhankelijk ook van wat beleggers doen, ontwikkelaars, grondbeleid. Dat is echt enorm ingewikkeld. Dus een van de dingen ook uit het verkiezingsprogramma van de SP... dat is dat er een gemeentelijk woonbedrijf moet komen. Omdat dat de enige manier is eigenlijk om er zelf grip op te hebben. En ook echt als je van mening bent dat er... Nou, goedkope woningen moeten komen. Dan is dat de enige manier om dat te kunnen doen. En alle partijen hebben het nu over betaalbare woningen erbij. Maar als je niks daadwerkelijks anders gaat regelen, dan gaan die de komende jaren niet zomaar komen. Daarom, Matthes, moet je verdommen in de gemeenteraad blijven als je dit <hijen> geeft. Want weet je wat ik jammer vind? Um, heel veel. kijk. De, we weten dat als je de macht uithandert... Die, die al die gemeentelijke woningbedrijven... ik vind dat de grootste erover praat over Russische oligarchen, zijn allemaal stichtingen geworden of corporaties... Ja, waar, waar, met, waar iedereen zichzelf aanvult en hoge salarissen geeft. Maar de, de, de, de, de aanjagen van de bouw... als je het als gemeente doet, dan kan je als gemeente zeggen... oké, okay, we hebben nog een potje geld over, we investeren daarin... we gaan zulke huizen bouwen, we hebben een lange visie, je kan ook duurzaam bouwen, al dat soort dingen... en je houdt het in de hand. Alleen... Ze durven het niet omdat, uh, je kan het nog steeds doen... maar ze hebben geen ballen bij gemeentes dus om het te doen. Ik vind dat Amsterdam het gemeente... ze hebben het meest linkse college... maar ze hebben nog steeds een gemeentelijk woonbedrijf... niet opgericht, ze hebben mm -hmm. het meest linkse college... maar ik wilde bij de GGD gaan helpen... Uh, toen voor het prikken. En ja, toen moest ja. ik via een commercieel uitzendbureau... moest ik komen en dan moet ik al mijn gegevens... al mijn data geven aan dat commercieel uitzendbureau... Ja. en een verklaring van gedrag. Dus dan moest een commercieel bedrijf... omdat ik wilde helpen bij de GGD te prikken. Ik denk, ja, verdomme... En ja. Het is eigenlijk... Wat is het verschil tussen uitzendbureau en een koppelbaas? Het is over de rug van de arbeiders verdienen ja, die zeker. geld. En ze hebben het meest linkse college in Amsterdam... En natuurlijk, huren ze nog alleen maar in via commerciële bedrijven... die over de rug van de arbeiders geld verdienen. En dat noemt zich links. Maar het zegt ook vooral iets over de staat van de uh, publieke sector. Hè? Het ja. is ook, en ook in de, in de hoofden van mensen. Het is bijna uh, de, de norm hè, om een publieke taak... door bedrijven uh, of commerciële bedrijven uit te laten voeren. En als je voorstelt om dat in gemeentelijke handen te houden... Ja. Uh, dan heb je heel veel uit te leggen. Terwijl het juist andersom zou moeten zijn natuurlijk. Uh, in principe is het een uh, overheidstaak... dus. Moet het daar ook uitgevoerd worden. Ja, tenzij je een reden hebt om het door anderen te doen. Maar... Ah, ah, ah. <laughs> <Restaurage>. <laughs> Ik kreeg een app van Lilias Marenissen... Aha. met drie filmpjes... Zorg zonder marktwerking... heerlijk. Uh, het eerste zorgbuurthuis van Nederland... en Het, het Huis van het Rechte Heerlen... Dus we laten de, het wel de zien, de voorbeelden. De campagne bijeenkomt... <laughs> okay. Sorry Lilian, sorry Debbie... Uh, uh, je, je maakt goede spotjes, alleen... ik zie ze niet, ik zit nooit op die psychomedia. Dus, uh, dan okay. moeten we ze meer verspreiden. Ja, ja, dan moeten we ze meer verspreiden. Oké, okay, maar, maar het is wel leuk voor Lilian... dat zal altijd luisteren. Nee, maar maar, maar, maar oké, okay. nu was ik helemaal... De oh ja, da daarmee heb je het antwoord gegeven... op de vraag van Soul Food, geachte jongeman... Ten Broek, hoe gaan jullie binnen de gemeente Zutke... de woningnood fixen? De bebouwde kom volbouwen of weilanden volplempen? En hoe groot wordt het sociale huurwoning, Soul Food, je hoort net... Ja. Nou, als hij, zolang hij geen gemeentelijk woonbedrijf heeft... kan hij daar niet aan de knoppen zitten. En sceptische muts Twitter... Iets, ook landelijk had het iets minder met de SP. Er, daar wordt niet op de borst getrommeld... volgens Maurice, de Hond... heeft de SP landelijk... In één. gaan ze naar acht zetels. En even kijken. Uh, ik heb hier nog Wolfje. Uh, weet ik uit wat de kinderen zeggen. We? Oh, ZZ. De chauffeur hakt ook weer af door de marktwerking. Is aanbesteding niet te leven met het salaris. Dat weet ik uit persoonlijke ervaring. René de Kapper, beste prim... Oh, een jingle van Ruby van Dijk. Oh, zet je een jingle van Ruby van Dijk uh, straks op. Paul, want de luisteraar vraagt ernaar. Uh, en dan heb ik hier... op de... Leuke gasten met een goed verhaal. Robert van Halm Omdat er vandaag al gestemd mag worden... mogen er geen promotieactiviteiten meer plaatsvinden. Prim, je bent de overtreding Wouter <Gelach> Ik ben de opper Nederlander. Ik mag alles doen. En de reclamacodecommissie... nog de, de dingen van de NPO... zal iets tegen mij zeggen, omdat ze weten... don't fuck with Prim. Omdat er al vandaag gestemd mag worden... is er geen uh, promotie... Oh. Mooi Prim, build back better, goedkoop bouwen in de weiland. Dat moet de wethouder toch kunnen fixen? Nee, uh, Herman Bennekamp, dat legt hij net uit. Want die wethouder is afhankelijk van projectontwikkelaars, afhankelijk van de mensen die willen investeren. Oké, okay, respect voor Prim, omdat hij het juiste woord laat horen. Groetjes, Martin. En dat is het wat we nu hadden. Oké. Okay. Um, ik heb hier een mail. Is er, is er nog iets waar je even over lekker op de borst wil kloppen? Wat je succesvol hebt gedaan in Zutphen? Want het nou, was het de, de, wat ik nog wat leuk vind om te vertellen. En de, vooral ook omdat het een heel ander onderwerp is. Ja. Uh, uh, ik heb ook cultuur in mijn portefeuille uh, gekregen. En dat, dat vond ik in het begin een beetje vreemde eend in de bijt. Ik dacht nou wonen, zorg. Dat is het belangrijkste. Alle aandachten daarop. Maar uh, die cultuurportefeuille ben ik steeds leuker gaan vinden eigenlijk. Mm -hmm. En vorig jaar, 2021, hebben we het hele jaar uh, in het teken gezet. Uh, uh, van de sociale geschiedenis van Zutphen. Ja. Uh, met name de 19e eeuw hebben we uh, zichtbaar en tastbaar uh, gemaakt in de stad. Uh, om vooral te laten zien uh, uh, uh, wat de ontwikkeling is geweest in Zutphen. Hoe de stad nu is, ja. dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is van alles aan vooraf gegaan en ook heel veel strijd voor uh, geleverd. Ja. En dat hebben we op allerlei manieren uh, zichtbaar gemaakt. Onder andere door een uh, museumwoningje. Uh, uh, uh, een, een van de, de woningstichting in Zutphen... die hele mooie eind-19e-eeuwse uh, uh, uh, huisjes, begin 20e eeuw... huisjes, arbeiderswoningen, uh, die nog steeds verhuurt. En goed onderhoudt ook. Een van de die, uh, die is tijdelijk ingericht als een, uh, ja, een pop-up museum. eigenlijk. Die heel populair is geworden. Uh, duizenden bezoekers, ook toeristen, maar juist ook mensen uit Zutphen... die het heel bijzonder vonden om te zien hoe er in die tijd geleefd werd... Mm -hmm. Um, en wat voor vooruitgangen die tijd was voor arbeiders... dat die, dat soort woningen uh, gebouwd waren werden. Waren dat al die huizen met inpandige toiletten? Of waren die toiletten nog buiten? Dat was net, net in, die, in die overgang. Uh, volgens mij uh, inderdaad, die woningen... dat was voor het eerst eigenlijk dat er een, een toilet binnen uh, ja. uh, was gemaakt... Um, uh, maar er is ja, heel goed op gereageerd. Heel positief. Is het uh, nog steeds op in dat museum? dat museum? Nee, dat was tijdelijk. Oh, wat uh, ja, ja, maar, maar wel een heel groot succes. En het smaakt ook wel naar meer. Uh, want eigenlijk als je uh, gewoon een stedelijk museum binnenloopt... dan zie je ook heel veel van Zutphen. Maar dan is het nou, ja, vooral wel... wat je dan ziet is de adel. Uh, ja. de, de rijke lui van vroeger. Ja. Uh, maar niet zozeer echt het, het, het leven van gewone mensen. Ja. Uh, en dat is wel... Ja, ontzettend leuk om dat eens zichtbaar te maken. Dus ook een oude volkswijk die niet meer bestaat... Ja. hebben we ook heel veel aandacht gegeven. En dat, dat levert bij de, de echte oude Zutvenezen. Ja. die uh, bij de hele familie ook uit Zutphen komt... heel veel herinneringen uh, ook op. Maar, maar dat bewees toch dat je verdomme lokale partij bent? <laughs> dit is toch iets ja. wat een lokale ja. partij doet? Ja, precies. Oké, okay, dus daarmee kan je ook weer de hort op. Weer een reclamefilmpje, niet gemaakt. Eigenlijk Gaat je, er komen. Wanneer hebben komen. Hebben jullie nog een debat uh, dinsdagavond? Nee, de debatten zijn wel geweest... Ja, heb ja, je dit ja, we hebben vorige debat... week nog een, een, een groot debat gehad? In maar het, heb uh... je dit gebruikt bij debatten? Je bent echt een slechte verkoper ja, van jezelf. Ja, je dat is ja, ja. ja, Je moet dat kunnen, dit vind ik een prachtig verhaal. <laughs> want dit laat zien hoe lokaal je bent. Ja, ja klopt. Ja. ja, dit is, oh, wat, dit, maar ja dit, ik moet wel zeggen, want in Amsterdam uh, toen ik nog SP Stem dat je wil een pakket. Ja, en ja. die heeft toen gevochten dat het concertierhuis van het. Olympisch stadion, overeind, ze wilden alles ja. slopen. En dat hij echt gehouden. Ja. En, en ik, ik weet wel vaker andere SP-dikkers uh, die echt wel oog hebben voor de cultuur. Maar, uh, ja. De Mijne Museum in, uh, in Heerland, Heerland ja. van Jan de Wit. Ook zo'n voorbeeld. Ja, ook ja. zo'n voorbeeld. Maar dan altijd de geschiedenis van de gewone man. Ja. En ja. dat vind ik bijzonder van de SP. Want we weten dat de elite zichzelf in allerlei musea laat zien. Zodat we weten dat de grootouders van de wethouder... en de adel die gestolen hebben van het volk... die zijn wel vereeuwigd. Maar dat volk wat het harde werk heeft gedaan... die wordt bijna nooit vereeuwigd. Nee, eh, luisteraars, ik ben helemaal vergeten te zeggen. Want het is nu al... wat? 18 minuten voor 1 uur. U luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Prietpra, De 318e uitzending. De gast is... Wethouder en Duwer in SP. Matthijs Ter Broeke met zijn vriendin Debbie van Dijk. Uh, uh, uh, uh, <laughs> die... Ik vind het wel, wel leuk dat Lilian die appjes stuurt... om even ja. ongelijk te bewijzen. Da, dankjewel, Lilian. Dat is goed, goed. De techniek wordt gedaan door Paul Brouwer. Uh, de telefoon- en regieassistent is Du van Glanewegel. Ik ben prima naar de kieshoenen. Als u vraagt voor Matthijs Ten kunt u dat Twitter op apenstaartzpp op 1... of hashtag zwarteprietpraat. U kunt het via de Radio 1-app doen. Dat, en u kunt mailen naar zwarteprietpraatapenstaartpounet.tv. Um, en ik ga straks... Ik, of Victor, Victor woont in het Ken je hem? Want ik belt vang naar dit programma. maar is het welke Victor? Is het diezelfde Victor? Ken jij Victor? Nee, oké. Okay, Die ga ik het. zo in de uitzending halen. Zou kunnen. Maar ik ga even eerst de mails doen. Um, dan moet ik mijn bril... Up, uh, Waarom ga jij niet de politiek in, Rolanda? Ik ga de politiek niet in, omdat ik vind dat er heel goede mensen zijn die in de politiek zitten. En uh, uh, ik, ik, ik vind het juist leuk, ik ben steeds geïnspireerd door, ik heb altijd veel keuzes op wie ik kan stemmen. Nee, ik, ik denk niet dat ik de politiek in ga. Ik, heb, ik ben wel 15 jaar lid van de PvdA van 1985 tot 2000. Maar toen stemde ik al vanaf 1998 op de SP. Hallo Prem, ik heb twee vragen aan Matthijs ten Broeke... die een mooi SP, te, mooi SP te vertellen heeft. Oh ja, dit is van Jerry Alon. Mijn eerste vraag betreft de geestelijke gezondheid. De problematiek die heel gevaarlijk en verkeerd wordt gevreemd. Als verwarde personen zal ook in Zutphen aan de orde zijn. Wat heeft de lokale politiek nodig om niet alleen overlast hierom te voorkomen. Maar om ook goed voor deze mensen te kunnen zorgen. Ja, dat, dat uh, speelt ook zeker in Zutphen wel. Uh, poeh. Uh, wat in Zutphen vooral gebeurt, is dat... Uh... Niet je hand voor je mond als je oh, ja. op de radio bent, nou, dan horen mensen... Ja, ik zat even, even diep na te denken. Dat, uh, uh, wat afgelopen jaren en nog steeds bezig is... Uh, de ontwikkeling dat, dat veel mensen die... Uh, uh, uh, ja, ...een geestelijke kwetsbaarheid hebben... ...die voorheen veel in instellingen zelf werden geholpen behandeld... ...dat die veel vaker thuis worden behandeld. Ambulanten. De ambulantisering. Daar merken we in Zutphen heel veel van... ...omdat we juist heel veel zorginstellingen hebben. Ja. Op zichzelf geen verkeerde ontwikkeling... ...of daar kun je van alles van vinden... ...maar wat er in Zutphen veel gebeurt... Uh, uh, is dat die mensen allemaal op, in dezelfde wijk... op dezelfde plekken uh, terechtkomen. Uh, uh, en ik vind het heel goed dat, dat, er, dat we dat soort plek uh, hebben. Uh, maar het zou natuurlijk heel goed verdeeld moeten worden over de stad. En dat gebeurt niet uh, uh, altijd. Uh, uh, dus... En sowieso vind ik dat we best wel last hebben... in de stad van de segregatie. En er zijn enorme verschillen. Uh, de rijke wijken uh, en de armere wijken. Uh, en deze ontwikkeling draagt daar ook nog eens aan bij. En dat zou, dat zou anders moeten. Damien, doe werkt in zo'n zorginstelling... Mm. waar hij dus uh, mensen... Uh, moet en ik weet hoe, hoe zwaar dat is want het zijn mensen die want dan iedere keer als Damiano naar huis reed, als ik Damiano dan praten we erover mm -hmm. en dan uh, uh, vertelt hij dus uh, al die dingen en dan is dat zeg maar een soort project met begeleid wonen waar mensen in ja. die dingen zitten en ja. dan wonen die mensen daar en dan moet je echt uh, dus het is echt zwaar werk ja en, zeker uh, zeker ja en ik snap dat voor die week maar dat is altijd zo en dan komen ze in de, de zwakkere weken en uh, ja, dan kan het voor wat meer. En één voor de duidelijkheid: als wethouder, ga jij daar niet over? Hè? Nou, de, dat is ook weer het lastige. Specifiek de, de geestelijke gezondheidszorg, daar ga ik nee, niet over. Nee. Wel uh, uh, beschermd wonen, bijvoorbeeld. Ja. Dus het raakt daar wel uh, uh, aan. Nou. Uh, maar dat is, dat, dat is sowieso het lastige. Ja, dus dan uh, zeggen uh, mensen: wethouder doet er iets aan, yeah, maar daar kan yeah, je er yeah. niets aan doen. Ja, precies. Maar ja, heel beperkt. Ja, ja. En de provincie gaat eigenlijk over die. Uh, deels over die geestelijke. Die ja, uh, ja nou, ingewikkeld. Ja. Dat, ja, nee, maar weet je waarom je het moet ja. vertellen dat het ingewikkeld is? Zodat mensen ook weten waarom ja, nee, precies, je er niets niet aan kan doen. Dus Jerry, hij kan dus er zo niets aan kan doen. Hij kan minder aan doen. En de tweede vraag is kort: hoe ziet Europa of de EU er idealiter uit voor SP? Je collega Jordi. Jordi Clemens kwam die vraag niet heel scherp... maar hmm. antwoordde groeten uit Lombok, Jerry Allon. <laughs> ik, ik heb de uitzending geluisterd met, uh, met Jordi Clemens. Er ja. uh, kwamen heel interessante dingen voorbij over de EU. Dat kan ik me ook nog, uh, nog ja. herinneren. Nou, volgens mij het, het grote verschil tussen de huidige EU... En het ideaal van de SP... dat is dat het op dit moment... de hele Europese samenwerking... dat, dat nu vooral het grote bedrijfsleven daar baat bij heeft. En in ons ideaal... Uh, is Europese samenwerking heel belangrijk... maar dan moet het wel de gewone mensen dienen. Uh, en dat is op dit moment niet het geval. En dat merken we bijvoorbeeld uh, als het gaat over uh, arbeidsmigratie. Uh, ja, vooral uh, de werkgevers en bijvoorbeeld de uitzendbureaus... die je net eerder noemde... die vinden het fantastisch hoe de EU werkt op dit moment. Uh, want als er uh, vraag is naar arbeidskrachten... dan kunnen ze zo uit andere landen uh, komen... Uh, uh, en vervolgens levert dat heel veel uh, problemen op... Uh, uh, waar, en de arbeidsmigranten last van hebben... Uh, uh, maar ook uh, uh, alle andere mensen... omdat het, uh, de lonen naar beneden worden gedrukt. Uh, en daar hebben gewone mensen geen baat bij, maar de bedrijven wel. En en dat de zou... EU doet niets aan belastingontwijking, mm -hmm. maar ze pakken wel... Dus ik, kijk, Weet je wat het vervelende is? Ik ben ontzettend pro de Europese Unie. Echt, ik denk dat dat de beste ontwikkeling is. Het gaat oorlog tegen. We komen samen in grotere verbanden. Het zorgt ook gewoon... Weet je Je rijdt zo dat je Je voelt je ook meer, zeg maar, Europeaan. Uh, maar... Maar het nadeel is inderdaad, het is gedreven op economie. Het was de Precies. Europese economische Precies. gemeenschap. Het Ik denk op... dat, dat juist uh, uh, Europese samenwerking... Uh, uh, een oplossing kan bieden aan ja. die grote grensoverschrijdende problemen. Ja. Als het over klimaat gaat, of het over vluchtelingen gaat... Dat zou daar, daar zou de oplossing maar moeten zitten. Gebeurt... Maar, maar dat zijn dan nou net de situaties waar, waar Europa of de EU... totaal geen oplossing Nee, doet. Maar wat gebeurt namelijk, is als er verkiezingen zijn dan hebben de arbeiders, en ik reken mezelf tot arbeiders... altijd mm -hmm. de neiging om juist op de verkeerde partijen te stemmen. Ja. Want als ik in het Europese parlement keek... dan gaan mensen stemmen omdat ze christend zijn op een christelijke partij. Ja. En die christelijke partijen zijn in dienst van het groot kapitaal. Ja. En dan gaan ze stemmen, omdat zeg ik ben moslim. Gaan ze stemmen op een moslimpartij. Maar die moslimpartij heeft geen moer met arbeiders. Terwijl al die moslims ook die arbeiders zijn die moeten doen. En die ja. komen daar niet met wetten en ideeën. En als je in de Europese Unie, in het Europese parlement kijkt. Dan staat links het beroerd voor. Ja, maar als iedereen zou stemmen op een partij die hun belangen dient. Dan die, zouden de parlementen er heel anders uitzien. Ja, en ja. ik snap... Ik snap ook nooit, uh, de, de Jan-Marijn en ze vroegen me ooit van Prim, waarom weet je, we stemmen minder uh, mensen, gekleurde mensen, mensen, migranten, stemmen ze niet op. En, we kon, en toen zei mijn vrouw, maar Jan, die mensen zijn naar Nederland gekomen om geld te verdienen en niet om het geld te verdelen. En socialisme is geld te verdelen. <laughs> dus ik denk vaak ook aan mensen van Turks of Marokkaanse afkomst, ik snap niet dat jullie niet op de SP stemmen. Weet je, ja. ik, zeg, ik zeg vaak tegen de mensen in het midden- en kleinbedrijf. Ik zeg, voor, jullie kunnen liever op de SP stemmen dan op de VVD. Want de VVD is niet voor het midden- en kleinbedrijf. De VVD is alleen voor het groot kapitaal. Ja. Rutte wil dividend, het voor, voor, voor Shell en zo. Maar het midden- en kleinbedrijf moet hier gewoon al een vennootschapbelasting betalen. Weet je, als je gewoon een BV hebt en je werkt verdomd hard. Weet je, dus, dus dat, dat, dat ja. vind ik grappig. Maar ja. goed, dus ik, ik vind ook dat, dat, dat Europa veel meer kan betekenen daarin. Maar dan moet je wel zorgen dat het een onderwerp wordt. Precies. Weet je, en, en net zoals ik heb met grote. Waarom ik Piratenpartij ga stemmen in Amsterdam? Ik vind al een tijdje dat er veel meer bewustzijn moet zijn over ICT en de ICT-gevaren. En ik heb een goede vriend Jaapje die snapt het ook maar niet, want die zegt ja, je verliest meer Het gaat mij erom: ik zag dat debat van minister Hugo de Jonge over het datalek bij de GGD. Ja. Hij zei rabiate onzin, maar er was niemand in de Tweede Kamer. Die snapte wat, het, wat er speelde. Dus dat zie je dat hij ermee wegkomt. Terwijl het moment is... Dus dat, het, het, het, wat de partij voor de dieren heeft gedaan voor de bio-industrie, hoop ik dat de piratenpartij gaat doen voor ICT, zodat alle politieke partijen zeggen: oké, okay, we nemen ICT bij de gemeente ook. Jullie registreren mm -hmm. zoveel, er worden zoveel dingen gedaan. Jullie weten niet wat dat is met heel al die veel data. data. Ja. ja, maar wat gebeurt ermee? En jullie zitten allemaal te zoomen en via Microsoft Teams. En wat gebeurt met al die informatie? Michael, weet je veel of Microsoft meeluistert? Nou ja, afgelopen jaren hebben we meerdere gemeentes ook uh, last gehad hè, van, ja. van uh, beveiligingsproblemen. Uh, ja. ja. uh, dat is, ja, vind ik een enorme kwetsbaarheid. Ja, en uh, jullie hebben te weinig geld ervoor. Omdat ja. er niemand die ICT-deskundigheid ja. heeft, wordt er in de Tweede Kamer ook, niet zegt, jongens, we willen dat de gemeentes website hebben, alles moet doen, er moet verhuisgewerkt worden, er zijn allerlei vertrouwelijke informatie. Hoe gaan we dat beschermen? Hebben we voldoende mensen? Er is geen geld ervoor. Ja, en hoe meer de overheid uh, achterblijft in die uh, ontwikkeling... hoe groter de voorsprong van de grote techbedrijven... Ja. die weten er heel goed mee om te gaan, ja. op in te spelen... en ook nog heel veel geld uit uh, te slepen. We, we, we, we gaan één doen, doen, luisteraars, want het is, uh, u, uh, ik ga één, we doen meestal na één uur de bellers... maar ik ga één beller uh, erin laten, uh, want het is nu acht minuten, het is middags, ja, acht minuten voor één. We gaan één beller erin laten, zo je Victor op lijn één... want die woont in Zutphen en dan mag je je koptelefoon opdoen, ja... Um, uh, goede goedemacht, Victor. Hallo? Hallo, Victor. Jij moet toch in Zutphen? Ja, dat klopt, ja. Hoe, waar, waar ben je naar het museum geweest? Waar Matthijs het net over had? Nou. Prem, uh, ik wil wel even als voorwaarde stellen dat we een zinnig gesprek uh, voeren. Anders ga ik uh, nu meteen ophangen. Waar, waar begin je nog? Ik stel je gewoon een vraag. Ben je naar het museum geweest? Ja, maar ik stelde jou voorheen of jouw gasten voorheen een vraag, en dan uh, werd er weer allerlei uh, onzin uitgekwaamd. Dus ik wil wel als voorwaarde stellen dat, dat nu even een zinnig gesprek gevoerd kan worden. Luisteraars, ik wil even zeggen: als u belt met 0801121, dat u de voorwaarden accepteert. De algemene voorwaarden van dit programma is dat u bespot, beschermd, beledigd kunt worden en dat het gesprek ieder moment kan worden beëindigd. Als u belt met 0801121, accepteert u die voorwaarden. Victor, mijn eerste vraag aan u was. Ben je naar het museum geweest waar Matthijs het over had? Ja, maar daarmee heb jij mijn eerste vraag al beantwoord... en dan ga ik dus nu ophangen. Dankjewel. Oh, heb je gebeld om op te hangen? <laughs> dit nou. wordt, dit wordt, het wordt steeds leuker. Ja. Ik had wel zin in een gesprek. Maar ja, dat, ja. ja, ik had ook zin in een gesprek. Maar als hij begint, de voorwaarde is dat ik een zinnig gesprek ga doen... dan denk ik, ja dat gaan we niet doen, oh jammer, want hij hey, woont in Zutphen nou, dan. zullen we de andere ik bellers die al hangen zullen we later niet. omdat ik dacht Victor woont in Zutphen, en dan ja. kan ik hem vragen aan Kan naar zijn dinges, maar ja, als ja. mensen dus. ik doe het ook nooit goed hè, Volk doe ik één keer, Dan ik ik haal iemand van tevoren in de uitzending gaat hij er weer allerlei voorwaarden al stellen, oké, okay. uh, want je weet dat als de bellers komen, dat ik niet, voor de mensen die kijken op de schermen, er zit een zak daar naast hem dat is omdat ik geen boek aan hem kan geven, uh, heb ik hem een ander ding uh, gegeven, we hebben nog Eigenlijk de afspraak, Matthijs. Want ja. toen je me edig zou worden, heb je speciaal voor mij een fles rum gehaald. Ja, klopt. En die zouden we drinken, maar toen ben ik ja. niet meer, kon ik niet meer komen, want ik had het weer te druk. Dus zullen we dit afspreken? Um, jullie hebben nu vier zetels. Ja. ja. Oké. Okay. Ik denk dat jullie zelfs vijf zetels kunnen halen. Dat zou heel goed kunnen. Ja. ja. ja. Want mijn bronnen in Zutphen zeggen dat de SP er vrij goed voor staat. Hm. Heb jij die indruk ook als je een beetje wandelt door de weken? Ja, het, het is een beetje afhankelijk waar je loopt en wie je spreekt. Dus, ja. dus ik, ik heb er niet een objectief beeld van. Maar uh, ik ben wel blij met, met alle geluiden die ik hoor. Ja. En, ja. En, en zijn jullie uh, de, die, die, die afdeling SP's net zo actief als vier jaar geleden? Ja, ja, we staan er zeker goed voor. Ja, ja jullie... in de tussentijd nieuwe mensen erbij gekregen. Ja, Debbie. Ja. Ja, ja, Onder andere Debbie, ja, ja, ja, die ja, ja, heb ja, ik ja, uit Den Haag ja, weggeschreven. Ja, ja. ja, maar dus je hebt, je hebt nieuwe mensen erbij gekregen... dus jullie, jullie voeren actief campagne. Ja, ja. ja. En merk je, want je merkt ook als je campagne voert... wat de reactie is van de mensen met wie je praat. Ja. Ja. Ja. zie je dat veel positief. Ik oh, nou, denk wel aan jou. Of zeg je ik, maar... Wat ik vooral merk is dat, dat mensen positief zijn over wat wij doen. Mm -hmm. Maar daarnaast wel erg veel mensen die uh, het überhaupt allemaal niet zoveel uitmaakt wat uh, uh, de politiek doet. Uh, of je nou een SP'er bent of van een andere partij. Ja. Uh, uh, en ik kan dat veel mensen ook niet, niet helemaal kwalijk nemen. Uh, dat ze het wel een beetje zat zijn. Wat de politiek uh, uh, allemaal belooft. Uh, en dat ze keer op keer bedonderd worden. Het voorbeeld over uh, wonen dat alle partijen nu roepen... er moeten betaalbare woningen bijkomen. De meeste van die partijen... die heb ik een paar jaar geleden daar helemaal niet over gehoord. Nu ze merken... oh, het is toch echt wel een wooncrisis. Er is wel iets aan de hand. Nu moet er iets gebeuren. Die zeggen, nu moeten er betaalbare woningen komen. Nou, net hadden we het er al even ja. over hoeveel invloed je daarop hebt. Ja. Um, uh, als er niet iets wezenlijks verandert, uh, gaat dan, dan gaat dat niet uh, gebeuren. Ja, en dan ik, voelen mensen zich weer bedonderd. En ja, dan hebben ze ik vind eigenlijk ook gelijk... Het gelul dat mensen zich bedonderd voelen en geen vertrouwen hebben in de politiek... vind ik zo'n gelul, want ik vind, er is altijd wel een partij waar je op kan stemmen. Als ja, je geen vertrouwen wel, hebt in wel. de politiek, dan stem je toch op de SP die heeft meekregeert. Of als je geen vertrouwen hebt in de politiek, dan stem je piratenpartij. En ik vind het zelf goed, maar je, je, er is altijd wel een partij. Ik bedoel, je kan ook boerenburgerbeweging stemmen... als je geen vertrouwen hebt in de politiek, maar niet stemmen. Geachte heer Rakesjun. Uw vriendelijke wethouder uit Zutpen heeft geen vinger uitgestoken... voor het behoud van het geel muziek. Museum Zutphen, toen dit museum door zijn collega-wethouder Laura Werger vakkundig de nek werd omgedraaid in 2019. Daardoor mist Zutphen nu niet alleen een museum, maar eveneens een klein concertpodium voor oude en klassieke muziek, alsmede het Geelfink Festival Early Piano, dat wereldwijd toonaangevend is op het terrein van de Forte Piano. Het museum werd lokaal gedragen door vrijwilligers, ondanks meer dan de 20.000 handtekeningen, zowel regionaal lokaal als uit de hele wereld, heeft het college het muziekmuseum laten vallen, en dat terwijl het museum behoudens het gebruik van een opengesteld historisch gebouw... de Wilderman, de gemeenschap geen cent kost. Wellicht kunt u dit naar voren met hartelijke groet... Julian Beusman van het Museum Geelving. Ja. Vertel. Ja, ik, ik dacht al dat hij dat uh, ja. zou zijn. Uh, nou, dat is wel een interessant voorbeeld. Uh, is inmiddels al een jaar of drie geleden, geloof ik. Ja, het, het gaat om een, om een uh, pianomuseum... wat een tijdje in Zutphen heeft gezeten... in een uh, leegstaand pand van de gemeente. Daar ja. konden ze tijdelijk uh, zitten. De Wilderman, ja. Um, uh, en dat, dat Zutphen toen het Museum had. Vond ik hartstikke mooi. Ook als cultuurwethouder, nou, mooie, mooie aanvulling. Um, maar zij wisten dat zij tijdelijk in een pand van de gemeente zaten en dat ze daar niet voor altijd konden blijven zitten. Toen die periode afliep. Um, uh, toen vonden zij dat zij inmiddels wel recht hadden of allerlei rechten zouden hebben om uh, um, uh, gratis of tegen kostprijs in een pand uh, uh, te mogen zitten. En dat ging op een hele, hele nare manier, terwijl uh, de afspraak heel duidelijk was. Maar en dat zij zelfs geen subsidie. Naar de, dus. nee. Ze kregen alleen nee. een pand ter uh, beschikking. Ja, ja. En uh, meneer Buisman, uh, uh, die heeft eerder ook op andere locaties al gezeten. Die, die heeft zelf een hele grote uh, collectie. Uh, uh, en ook behoorlijk wat, uh, wat geld op de spaarrekening. Uh, uh, dus de, de reactie uit de samenleving. Oh, ja, dus die, die, die, die, dat museum liep goed. En daardoor had het museum dus wel geld. Maar de, waarvan Precies, de gemeente zei: jullie kunnen ook zelf huur betalen of zoiets. Of een ander pand. Ja, nou, nou, we vinden het niet direct. Een, uh, uh, we vinden niet dat direct de gemeente de portemonnee moet trekken. Uh, voor iets dat, uh, om iets te behouden. Uh, wat een, een eigen initiatief is, uh, is geweest. Uh, en veel mensen zeiden toen ook. Van, ja, belachelijk dat nu direct uh, de samenleving de portemonnee, portemonnee moet trekken. Uh, terwijl die initiatiefnemers zelf bulken van het geld. Uh, dat, is niet, uh, dat moet de gemeente niet doen. Dus vandaar dat de uitkomst was. En zijn ze nu elders gevestigd? Ja, uiteindelijk zijn ze vertrokken en naar een andere plek gegaan. Ik eerlijk gezegd weet ik het niet. Buiten Zutphen? Ja, buiten Zutphen. Nou, we moeten naar het nieuws van 1 uur. Het eerste uur is voor Belarus. Zouden we de tijd vliegt. En na het nieuws van 1 uur gaan we verder met Debbie en met wethouder Matthijs Ten uit de prachtige gemeente Zutphen. Waar volgens mij heel leuke mensen zijn. En na het nieuws van 1 uur hoort u mee weer. Tot zo met Team NPO Radio 1.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 Dit was het NOS Journaal. <laughs> het goede, dit, luisteraars, het is maandag 14 maart 2022. Waarom ik lach is, omdat Myrthe van der Drift... die zit weer bij die de, de camera te spelen tijdens het nieuws. <laughs> en er gebeurt van alles hier in de studio. Luisteraars, één groot feest. Het is, het is maandag 14 maart 2022. U luistert naar... Het is nu twee minuten over één. U luistert naar de Nationale Nieuws, Actualiteiten... en Rampenzender van Nederland, NPO Radio 1. E. Welkom bij het tweede uur van de 318e uitzending van Zwarte Priet Uw gast is Matthijs ten Broeke. Hij is wethouder en leesduwer van de SP in Zutphen met zijn vriendin Debbie. En de techniek wordt gedaan door Paul Brouwer, de regieassistent... De telegië-assistenttelefoon is Damiano van Glanewijkel. En ik ben Prima de Kusjoen. U kunt reageren op Twitter. apenstaat ZZPOP. Of Zwarte Priet Praat, de Radio 1-app. Mailen kunt u naar Zwarte Priet Praat, En u kunt bellen met 0800 -1 -1 -1. Als u belt met 0800 -1 -1 -1, accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma. Dat u misschien beledigd en ge kan worden. Ik kan het gesprek in NPO Radio 1. Dit is Zwarte Prietpraat waar geen beller heel gelaten wordt. De onbeschofte premrade Kishoon die het nieuws belachelijk maakt en idiote bellers afbelt. Het programma dat je met de bek vol tanden doet staan. Nou, daarmee hebben we verzoek de, de, de René de Kapper, jouw verzoek om een jingle van Ruby van Dijk te horen. En het was ook nog de juiste jingle, die heb je al gehoord. Dus uh, even kijken, we gaan beginnen. Uh, nou, Laten we beginnen met Ton zonder tong uh, uit Rotterdam op leen 4. Ja, nu moeten we alle koptelefoons op. Ton, zonder Ton, zeg het maar. Goedemorgen, Ton. Goedemorgen, Ton. Ik wil even reageren over een fictoorje. Wat zei je? Nou, ik zei, we worden net fictoorje. Oké, okay, luisteraars even, ik moet even wat uitleggen voor de vaste luisteraars. U weet het, maar Ton is een man die tongkanker heeft gehad en daardoor is hij een beetje onverstaanbaar. En Ton, je moet langzaam praten, dan vertaal ik het, want ik luister soms het programma terug. En dan kan ik je echt niet verstaan, dus ik moet het blijven vertalen voor mijn luisteraars. Dus, ja, je praat rustig. Ja, je praat rustig. Het, het, het gaat over Victor. Het gaat over het, Victor. Hm. Victor, je weet het al zagen... En dat je een lul, een lul bent met dat programma. De Victor weet al jaren dat ik een lul ben bij dit programma. Ja, dat klopt. Ja, dat is het programma voor jou. Jij praat niet normaal. En dat weet hij toch? Ik praat niet normaal en dat weet hij. Ja, dat weet hij. Maar hij, hij, dacht, hij dacht. Hij wist dat ik weet dat, ik, dat hij in Zutphen woont. Dus hij dacht, hij heeft een onderhandelingspositie. Is <laughs> Meneer Rotterdam? Mag ik ja. weten? Ik weet dat jij in Rotterdam woont. Nou, maar ik weet omdat je de haak erom grooit. Als ja. ik liever nog van Ron, ton zegt, ik weet dat je de haak erop gooit als je niet... Maar kijk, Ton, waarom ik bij jou nooit de haak erop gooi... is omdat je nog leuk bent. Ik bedoel, jij bent onze ton zonder tong. Ik word heel vaak door luisteraars aangesproken... dat jij een soort cultheld bent. Ze vinden je vieze oude man van 76. En, en, en je wil alleen maar praten over hoeren. En, en, en toen je de portier was en zo. Dus uh, dit, dit, je, je, je ja, bent onverstaanbaar, maar je bent ja, een aanwis van dit dat programma. Dat, dat heb ik van jou overgehouden. <laughs> dat heb je van mij geleerd. Ja, ja, ja, ja. Je bent veel over dat ik. Nee, maar je bent de aanwinst van dit programma. En je bent mensen spreken me aan. Ze vinden het ook leuk dat ik sociaal maar, maar ben. Ik dat een onverstaanbare nee, man op de radio ja, laat. Land... Hou, hou je naam, eens dan. Hou de stikker, Ik zou de cirkel je vinger kriegen, Bels. Oh, joh. En dat je helemaal de pleuren schelt. Hou je mond, hou je muil even prim. Ik hoop dat Victor je weer terugbelt en je helemaal de pleuren schelt. Nou, omdat jij dat niet kan, doen, moeten andere mensen het voor je doen. Nee, maar mij lukt het niet af. lukt het niet? Nee, ik bel je niet af. <gul»> <tied> <tied> nou, toch. wat wil je stemmen? Nou, ik lukt het vriend van mij... Vic Ik hoop dat hij je me belt. Ja, Victor is een vriend van je, je hoopt dat hij me belt. Maar wat ga je stemmen? Uh, maar Ga je vandaag al stemmen, of ga je morgen stemmen, of ga je woensdag stemmen? Ik ga het al niet meer stemmen. Nee, kom op, dan. Als je niet nee. meer stemt, mag je ook niet meer inbellen om dit programma. Je hebt de ja, plicht nou, om dat, te stemmen. Dat, dat, dat moet jij weten. Ik heb het gehad dat hij stemmen. stemt. Nee, luister, je, je, je bent luisterend naar dit programma. Je hebt al die politici gehoord in Rotterdam, Delfshaven, waar je woont. Zijn er heel veel keuzes als je het niet weet? Ga je altijd op de SP stemmen of de Partij voor de Dieren? Je bent toch iemand die van dieren ja, houdt? Dat, dat is al een paar keer gezegd. Ik denk dat het een SP wordt. Ja. Je zit in een? SP. Oh, de, ja, de SP. SP. Oké, okay, ga je op de SP stemmen? Nou, dan is goed. Is Lilian Marene is weer blij dat ze één stem heeft in Rotterdam? Maar, Ton, je moet echt gaan stemmen. Want als je niet stemt en ik wil bewijs, je hebt mijn mobiele, ga... nee, ga... mobiele nummer. Nee, je hebt mijn mobiele nummer, Ton. Ik wil dat je foto maakt van het gekleurd stembiljet. En als je het ik niet voor me stuurt, wacht. laat ik je niet meer in de uitzending. Is jouw sociale. Ja. Ik zeg geen foto maken, dan heb ik geen apparatuur voor Nee, ik versta je niet. Je zegt geen. Ik heb geen apparatuur foto's te maken. Oh, je zet geen apparatuur op foto. Heb je geen mobiele telefoon? Nee. Ik okay. heb gewoon een telefoon voor 20 euro. Ton, ik zie dat je van een 06-nummer belt. Je liegt dat je geen mobiele <gül> telefoon hebt. Mag je liegen, ja, 76-jarige oude man? Dat, dat is wel, maar ik kan geen foto's maken. Je kan met iedere mobiele telefoon foto maken. Zelfs met die oude Nokia's kan je nog een foto maken. Ah, dat weet wel. Dat heb ik geen is op. Ik ga controleren. Ik, ik, weet, ik weet hoe je heet. Ik weet waar je woont. Ik ga kijken. Want als je. Ik ga, kom, ik ga komen naar het stembureau <kritisk> in Delshaven. Ga ik vragen. Ja. Is deze meneer. Heeft deze meneer. Schrijf een telefoonnummer van Ton voor me op, Damiendo. Want Ton, dat, dat, ik ga je stalken. Want ik wil bewijzen dat je hebt gestemd. Want als je niet hebt gestemd, kom je niet meer in de uitzending. Ja, <tang> dat is <tres> zo gek, man. <nochmal> nee, je moet wel stemmen. Kom op, man. jij ben een chanteur, jij? Ja, ik ben een chanteur. Ik ben een schaamteloze chanteur. Is dat het? Ja. Je bent een chanteur. Een tond zonder tong. Als jij nog in mijn programma wil komen, moet je gaan stemmen. En het maakt me niet. Je hebt jaren geleden al een bellen gehad. Ik heb jaren geleden. Je wil je toch Duits schieten, wezen? Ja, ik heb jaren geleden bellen gaan die bovenal doodschieten. Ja, en toen vroeg ik hem hoe hij het wou doen en met welke middelen en zo. ja. <tog een niveau> <tog een niveau> dan kan jij dat nu, oh je kan me wel schieten, maar Ton, kom op man, je kan het toch niet maken, Ton, je gaat altijd stemmen, je hebt zelf lid geworden van die omroepen en als jij ah, een van mijn luisteraars van het maar, eerste ja, uur niet gaat stemmen, is dat het verlies van de democratie. Je ja, ja, is, is op mijn leeftijd toch niks meer van. Ik, ik ben ziek, ik heb Oké, okay, stop. Laat me even vertalen voor de luisteraars. De luisteraars, zij zeggen: op oh, mijn leeftijd maakt het toch niets meer uit. Ik ben ziek. Maar, Ton, het maakt misschien niet uit voor jou. Maar het maakt uit voor je kinderen en je kleinkinderen. En het maakt uit voor de buurt waar je woont. Die stemmen al, die stemmen al. Die kinderen en kleinkinderen stemmen. Ja, maar de vorige verkiezing heb je altijd gestemd, Ton. De vorige meeteraadsverkiezingen heb je ook gestemd. Ja, maar, die weet je zelf niet meer, joh. Ja, nee, maar, waarom heb je alle verkiezingen gestemd en deze verkiezingen? Als je het niet meer weet, weet je wat, doe dan voor mij. Uh, even kijken in Rotterdam. Kijk, wat, wat mij betreft mag je zelf leefbaar stemmen, hoor. Ik vind leefbaar ook best een oké okay partij. Dus, uh, wat mij betreft mag je leefbaar stemmen. Of je mag, uh, uh, GroenLinks stemmen, of je mag, uh, uh, uh, SP stemmen. Maar ga gewoon stemmen, man. Je bent de OP van de AAR. Ik stem op de SP, ja. Ja, je stemt op de SP Oké. nee, maar, maar, maar ik snap dat niet. Keer, hè? Ja. ik, keer heb je brief, ges, brief gestemd. Maar ah. is dat niet meer. Ja, ja, ja, ja je snapt het niet. De vorige keer heb je per brief gestemd. Waarom is dat niet meer? Omdat de coronamaatregelen weg zijn. En de vorige verkiezing, Ton, was in coronatijd... En nu zeggen ze, ja, je bent ingeënt, alles, hoeft niet meer. En Ton, je kan maandag, je kan vandaag naar de stembus gaan... en dan kan je het doen, want je bent de oude man. Oude mensen mogen nu al stemmen. Dus als ik je was, je kan even kijken, je hebt een krantje gekregen... daar staat precies waar je kan stemmen in Rotterdam. Maar oké, okay, Ton, ik ga wel het gesprek beëindigen... want de telefoons staan helemaal vol. En uh, uh, ik vind het in elk geval leuk dat je weer gebeld hebt. De onverstaanbare Ton tong uit delft ja, ik, ik, ik luister wel altijd. He. Je luistert zo. altijd en je belt heel vaak. Dus, doe je het zonder tong. Doei. doei. Ja, ja, ja. Vieze oude man. Oké, doe Henk maar op lijn 3, alstublieft. Ja. Goedenacht Henk. nacht, Prem. Wat jammer dat jij niet de politiek ingaat. Waarom, waarom is dat jammer? Nou, ik heb namelijk vorige keer ook iets zonder gegeven: jij drinkt gaan de rum. Ja. Ik drink graag een goed glas whisky. Ja. Daar betaal ik accijns over, jij ook. Ja. En dan gaan we daar ook nog eens BTW over betalen. Ja. Dat vind ik het geval, we worden gewoon te pakken genomen. Jij zou als je in die kamer zit ook daar meer het bruin kunnen vertegenwoordigen, <lacht> want er zit weinig kleur in. En, punt twee, jij zou die witte keishond, als die zijn bek open doet, het blaf af kunnen leren. En je zou ook een prima plaatsen van partijvoorzitter zijn. He, ik heb me weer geërgerd aan een tv-uitzendetje waarop ik zag dat de witte Keeshond die werd uitgelaten in Den de ja. Haag. Die wil iedereen pootjes geven, behalve de Marokkaan, die werd opzij zijn geduurd. Die moest weg. Ik, ik moet even uitleggen, uh, luisteraars, uh, bij de Witte Keeshond bedoelt hij hey, Blondie. En dat is de ja, ja, ja, dus heel ja, ja, ik moet even van mijn luisteraars uitleggen wat je allemaal doet. Ja. Nou ja, ik ben dus 84 en ik heb een flinke tong nog... en ik heb ook nog enige tanden. <laughs> en dan bijt ik dan mee. Zulke keeshonden die geef ik geen pootje. Die geef ik een schop als maar, mij weer. Henk, wat ga je Maar welke gemeente woon je? Ik woon in een verschabelgemeente. En daar is helaas mijn partij waar ik op leeg stemmen niet aanwezig heb ik gezien. Dat is de gemeente Waardhoeken. Daar loop je met je voeten te waar door de rottigheid die er allemaal is. Ja. En welke partij is er niet... Nou, de Partij voor de Dieren is daar niet voor de gemeenteraadsverkiezingen... ...waaraan gezien ik een kameraad heb die 18 jaar oud is... ...en die mijn leven gered heb, inbraak voorkomen... Me geholpen heb toen ik over de tram over de trempel, uh, stapelde van mijn eigen woning hier met boodschappjes in mijn handen hmm. uh, tijdens de coronagrap, die werden bij mij gebracht En toen ging ik lang uit met mijn kop tegen dat afvalpoot die van metaal is. Oh. En toen bracht mijn vriend, die bracht mijn bril die afgevallen was, keurig lekker slaan, maar toen schreeuwend: Ah, oh, wat is er weer met mijn baasje? Ja. En uh, nou ja, daar ben ik verplicht op de Partij van de Dieren te stemmen... want dat maar is die, mijn maatje. Maar die, maar die zijn er niet, dus dan welke andere partijen doen mee in je gemeente? Nou ja, ik heb met al die partijen heel weinig op... Er, doet de SP mee bij jou, de gemeente? Ik heb vroeger ook wel op de SP gestemd... en toen ik in alle onder zelfs met de SP een actie gevoerd... Oh. Ja, er is er één bij, die, ja, die is nou senator in de Eerste Kamer... Daar heb ik ook altijd samen nog mee gewerkt. Maar Toen heb was... je de SP in jouw gemeente nu? Nee, die is, ja, die is er wel maar... Uh, Dan stem je ik... er toch op? Ja, nee, ik heb er geen zin op te stemmen, want ook die doet niet wat ik graag zou zien. Oké, okay, nou, Henk, uh, uh, want ik moet naar Frank Otter, die gaat weer een, een dingetjes doen. Je moet Frank wel een leen geven voor Damien Doe. Want ja, ja. Uh, ik moet naar Frank, uh, de, de, de, de, want die gaat een hele de, de, de, de, de, de, de, vaste riedel doen. Maar goed, uh, uh, nou Henk, in elk geval hartstikke bedankt voor het Ja, jij ook bellen. bedankt voor je programma en, en goed door blijven hakken ja, hoor. Ja, maar dan Henk, kijk. Maar ga alsjeblieft stemmen. Ik zal nou, het echt... ja, dus ik zal zo overwegen wat ik nog kan doen. Ja, kijk even op een partij, de milieuachtige partijen, dan... Uh, maar schaar alsjeblieft stemmen. Want als jullie 84-jarigen niet meer gaan stemmen... dan wordt het echt... Ik, wat gebeurt er in dit land? Nou, dankjewel, lieve Henk. Take care. Tot kijk. Hoi. Oké, okay, luisteraars, uh, uh, ik moet nog even dingen, PS de heer Buisman heeft zelf geen geld op de spaarrekening. bovendien aan de gemeente een intentieverklaring getekend voor langdurig gebruik, maar meneer Buisman, het gaat erom dat die stichting wel behoorlijk geld had en dat er dus niet de financiering was. Ik vond de uitleg van Matthijs de Broeke helemaal, niet uh, heeft mij overtuigd, dus dat is het leuke van dit programma, open, u kunt de mail sturen en dan krijg je al, alles wat je wil. Luisteraars, het is inmiddels de traditie, onze dictatoriale homo uit Berlijn, die iedere verkiezing weer zijn licht werpt op de politieke partijen. Hier hier is hij live uit Berlijn, Frank. Goede hey, goedenavond, Prem. Goedenacht, schat. Oh ja, goede Ja, sorry. Ik zit nog een beetje met mijn tijdsverschil. Uh, goede nacht. Ik uh, heb weer een, een stukje geschreven. Dus zal ik het de eter in gooien? Ja, doe maar. Want als ik het, nou, anders zou ik je niet bel, ik ben bang. Als ik je niet bel, weet ik niet wat de consequenties zijn. Dus ja. <lacht> nou, ik zal in ieder geval je niet met uh, bommen komen, uh, <lacht> zoals de andere dictator. Uh, ja, zo ben ik niet. Ja, ja, ja. Oké, okay, uh, lieve mensen. Uh, Prem zegt in zijn boek, tien jaar een duidelijke mening... dat hij zichzelf ziet als een clowneske figuur... die zijn oor bij mensen te luisteren legt en de machthebbers hiermee confronteert. Bij de volgende verkiezingen hoop ik daarom dat het plebs wat meer aan het woord komt... <lacht> De mening van Fleur Afkeur kennen we zo onderhand wel. Aangezien Prem, de hoeder is van het koninkrijk... de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid... staat het woord plebs voortaan voor... Prem laat eerlijke burgers spreken. Ik ben namelijk nieuwsgierig naar de mening van de mensen... die onze maatschappij draaiende houden. Dus vrachtwagenchauffeurs, verplegers, politieagenten... vuilnisvrouwen en cashieres met of zonder hoofddoek... bel in of twitter je mening naar Zwarte Priep anders blijven we horen hoe Marcello met zijn Rolls Royce... door het centrum van Utrecht gaat rijden... of mee wil doen aan het Eurovisie Songfestival. U kunt vanaf vandaag dus drie dagen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er is geen enkel programma dat zoveel zendheid hieraan heeft besteed als Zwarte Prietpraat, praat. Dus beloont Prem en zijn gasten. Ga naar de stembus en beweeg vrienden, familie en bekenden dit ook te doen. De mensen in Oekraïne hopen dat ze over een tijd nog steeds van een democratisch recht gebruik kunnen maken. Aangezien Prem zijn Zendheid de afgelopen vijf weken... heeft laten misbruiken door landelijke partijen... nu nog wat aandacht voor de analen der lokalen. Woont u in Rectum, gemeente Wierden... dan kunt u onder andere stemmen opnieuw Enter Wierden. Zou dus weten dat Enter in het Engels naar binnen gaan betekent? In Poepershoek, gemeente Steekwijderland... is er een partij genaamd PVBNI. Wat staat voor... Partij voor behoud van de Nederlandse identiteit. Dus Anne Bakema kan eindelijk op een partij... tegen de Pikten en de Kelten stemmen. Wakker Emmen. Zouden ze weten dat de Engelse vertaling van wakker woke is... aan het partijprogramma? Zo te zien niet. In Amsterdam kun je stemmen op de feestpartij. Daar is Uruzin Denise, voormalig lachgasverkoper, de lijsttrekker. In NL zijn er helaas... Um, maar weinig uh, spontane en leuke namen. Bij onze zuiderburen is het gezelliger. Daar heb je een partij die heet Piss Off. Een partij die ijvert voor sanitaire gelijkheid. Een metafoor voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Dat is nog eens humor. In Amsterdam doet ook de groep Otten mee... waar ik graag me krachtig van distanjeer. Mocht u overwegen in Amsterdam op GroenLinks te stemmen... dan is het misschien interessant om te weten dat de NPO vermelde dat Femke Halsema net op vakantie is geweest naar Curaçao. In de business class of tussen het plebs. Ze heeft vast haar CO2-vervuiling gecompenseerd, maar wel van uw belastinggeld. In Den Haag staat de Nationale Bond tegen overheidstaken op het stembiljet. Daar zou ik dus niet op stemmen als je een uitkering hebt. En daar doet ook Hart voor Den Haag, also known as Groep de Mos mee... met niemand minder op de lijst dan de Hollandse knol van Trooien, Rita Verdonk. Gaat ze weer een persconferentie houden in een kroeg... als ze meer zetels haalt dan de lijsttrekker? En als laatste is mijn favoriete stad Rotterdam aan de beurt... waar vorig jaar het Eurovisie Songfestival gehouden... In de Zwarte Brietpraat-uitzending op 8 mei... mag ik mijn passie daarover weer twee uur lang de eter gooien. Jezus leeft staat in Rotterdam op de lijst. En wat staat er onder andere in hun partijprogramma? LHBTI'ers helpen in hun zoektocht naar de zin van het leven. Met andere woorden, de potten en flikkers moeten worden zoals zij. Nou nee, dank je. Er staat ook, geen religie... Maar Jezus zijn voorbeeld volgen... die hangend aan een kruis al jaren door mannen in een jurk misbruikt wordt... om hun zin van het leven te kunnen verantwoorden. Jezus schaamt zich, zou een betere naam voor deze partij zijn. Woont u in Rotterdam? Mag ik u dan vragen op nummer 4 van bij 1 Marciano van Kampenhout te stemmen. Dus ton zonder tong, stem gewoon op Marciano. Waarom? Omdat het een integre, kleurrijke jonge man is die een kans verdient zich voor uw belangen in te zetten. En nu weer terug naar de clowneske figuur die eerlijke burgers laat spreken. Want pleps is goed. En ik vond die van Jezus' liefde op boom ook, die vond ik nog steeds de beste. Ja, ja kort en krachtig. Ja. Maar die kon ik niet herhalen. Nee, tot, tot 8 mei, dan tot moet ik op... weer uh, al jouw dictatoriale dingen gaan uh, accepteren. Precies. Oh, okay. En uh, succes voor je uh, gast vandaag met de verkiezingen. Dankjewel, schat. Tot Dankjewel. ziens. Doei. Oh, Doe. Oké. Okay. Uh, <laughs> deze, deze mail moet ik lezen. is van Saïda. Uh, die ken ik van debat in de publiek. Waar kennen Ton en jij elkaar van? Van de Kelenweg. <laughs> nee, ik ken Ton niet van de Kelenweg. Mag ik Pablo opleiden in, alsjeblieft? Hallo. Goedenacht, Dag. Pablo. Zeg het maar. Nou, uh, ik heb gemerkt... Uh, dat als ik mijn computer opstart, dat het heel veel spyware draait. Ik heb dure uh, beveiligingssoftware. En uiteindelijk... Uh, blijft het draaien. En nou, uh, weet ik... heb ik een hele handeling. Nee, maar, maar, maar uh. Pablo, je bent een beetje slecht... Be be be be beluisterbaar. Dus je moet je hand of van je microfoon weghalen. Maar waarvoor bel je? Om hulp bij je computer? Oh. Ja, ja. Maar ik kan je ik, niet ja, helpen bij je computer. Dit is een live radioprogramma met een belangrijke politicus... uit, uit, uit zuid van Asgast. Een wethouder. Oh, oh. Dus je wilde ja, eigenlijk ja, een soort hulpprogramma... dat ik je moet helpen hoe je moet doen met je computer. Nee, nee, nee. Uh, ik ben vijf, vijftig minuten bezig geweest om het goed te krijgen. Nu heb ik het goed. Maar wat is je vraag? Ik heb dus een deel van het programma gemist. Oh, je hebt een deel maar van het, het programma gemist. Maar dat maakt niet uit. Ik uh, ben erg altijd geïnteresseerd in de SP. Ja. Uh, en, uh, maar wat is je vraag? Ik, ik het, op de website van de SP voor ja. de gemeente Amsterdam. Maar ik zie alleen maar, maar is, mensen... Maar ook aan het praat over de gemeente Zutphen. Hij heeft niets te zeggen over de gemeente Amsterdam. Hij is geen vertegenwoordiger. Hij is wethouder in Zutphen. En Lees Duwer is Zutphen. Maar hij is geen kandidaat in Amsterdam. Ik wil ook mensen uit de... Ik, ik vind dat er te veel aandacht is voor de Randstad. Kom jij nu inbellen, heb ik eindelijk iemand uit Zutphen... wat Pablo nu dat we over Amsterdam moeten praten? Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, ik vind het standpunt van de SP... ten opzichte van de oorlog in Oekraïne... vind ik... Maar heel wat, heeft, wat heeft de lokale oh. wethouder in Zutphen... te maken met ja? de oorlog in Oekraïne? Dat nou, lijkt me wel... Waarom? Wat, wat, wat, wat is zijn standpunt in de oorlog in Oekraïne waard? Voor het bouwen van huizen? Of voor het helpen van kinderen met taxivervoer? Of de commerciëring in de zorg tegen te gaan? Nou Pablo, ja. dankjewel voor het bellen. Verspeelde tijd, doei. Oké, okay. uh, doe Jasper, maar op lijn 4. Goedendacht Jasper. Ja man, ik, ik zit al ik, heel met mijn, mijn, mijn wallen hangen om mijn knieën. Maar het is ongelooflijk leuk. Wat ik, ik, ik, ik kreeg ook binnen gewoon het woord verzamelpunt kampen. Of zoiets. Dat vond ik zo gek dat ik, dat ik mijn haren gingen rechtop staan. Maar... Oh, dat was van de ene Beller. Die zat mee. Of van de verzamelpunt. Ja, ja, ja. Ja. ja, een verzamelpunt. Dat vond ik zo enkel ik, juist nu nee. ik, Weet je, ik, de premik, ik, ik durf bijna al niet meer naar. CNN of wat dan ook uh, te kijken. Waarom niet? Nou, ik, ik denk van, oh god, weet je... er, er komt er een volk er, ergens uit Polen of zo of uit Oekraïne. Nee, kijk en... Jasper, ik ben het met je eens... dat uh, de, de, de oorlog van Poetin met de inval... Um, uh, kijk, er, er, er is een kwetsbaarheid... In de wereldvrede als, als, als, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Als, als George W. Bush besluit om Irak binnen te vallen... in 2003... Mm -hmm. en een ja, politieke stuk van Balkanende krijgt... zonder VN-mandaat... dan blijkt maar eens dat als de... grootmachten besluiten om een land... binnen te vallen, dat er weinig is wat eraan gedaan kan worden. Ja. En, en nu vind ik wel in elk geval dat in eensgezindheid. Want toen George W. Bush Irak binnenviel, hebben we niet massaal geboycot. Want Duitsland wilde niet meedoen en, en Frankrijk ja. niet. En toen hebben ze allerlei dingen dat French fries eruit moesten in Amerika. Wat het bleek een onterechte oorlog te zijn. waar we nu nog de naweer van hebben. Maar het gaat erbij. Dat ik wil zeggen, um, we, we kunnen dan niets doen tegen die grootmachten. En het enige wat ik vind dat Europa goed doet en de NAVO goed doet... is massaal de sancties tegen de rijke Russen instellen. Geen geweld. Ja, ze kunnen niet, want je kan geen derde wereldoorlog beginnen. Dus, uh, nou, maar... bij Polen is het bijna verdacht. Nee, he? het is niet gelukt, want ze hebben goed geschoten. We zijn allemaal de van over dingen. dinges. De box, liever, ja. liever mag ik je eraan herinneren dat Turkije een NAVO-lid in de uh, oorlog bij Syrië... een Russisch vliegtuig uit de lucht heeft geschoten. Oh, en toen, en like en toen that is that. er geen... derde wereldoorlog gekomen. Dus ik denk niet... dat als het een ongelukje is, dat iemand... een derde wereldoorlog wil. Ik denk dat we... proberen dat iedereen snapt... wat Rusland aan het doen is internationaal. Dus we weten dat hij een corridor wil. We weten dat hij geen raketten in uh, Oekraïne wil. We weten wat hij wil doen. En, en, en natuurlijk... Maarten Van Rossum is afgegaan. Want hij zat bij op één en blurrelde door die... NAVO-man heen dat het niet zou gebeuren. Het is wel gebeurt. Maar Jasper, je moet wel een beetje positief blijven. Wat ga je, stemmen? welke gemeente woon je? Uh, jij bent ex-advocaat geweest. Nee, welke gemeente woon je? Uh, Amsterdam, Nieuw-West. Wat ga je stemmen? Ik wil stemmen, maar ik, ze hebben toch een bsn nummer nodig? Nee of, hoor, ze hebben geen bsn nummer Nee, je moet gewoon een stempas hebben met de identiteitsbewijs. Maar mijn, mijn pasje is al in 2020. Afgelopen. Nee, een verlopen is nog steeds een identiteitsbewijs. Een verlopen paspoort is nog steeds een geldig identiteitsbewijs. Dus je zegt me dus dat ik gewoon een, een identiteitskaart uit 2007 uh, Ja, die kan je gewoon meenemen. Als het een paspoort is, is die geldig als identiteitsbewijs. Nee, een verlopen paspoort, mij... paspoort kan je niet meer racen, maar is nog steeds een geldig identiteitsbewijs. Dus, Oké, En waar ga je dan stemmen, Jasper? Uh, uh, uh, uh, als ik ga stemmen, ik denk op de laatste dag, ik heb straatangst. Dus, uh... Nou, dan moet je dus dinsdag en woensdag maandag en dinsdag gaan, want dan is het minder druk. Ja, woestal. En als je straatangst en, en zoek dan iemand die je machtigt. Maar verdorie, als jullie niet gaan stemmen, bel niet naar dit programma. Doe Jasper, luister als ik ga geen mensen meer in de uitzending laten die niet stemmen, want dit bevalt me helemaal niet. Hé, hey, uh, doe maar Romeo op lijn 1, want we gaan zo meteen naar Wilbert. Dus uh, je moet Wilbert ook gaan bellen, uh, Damiendo. Uh, Romeo, goede nacht. Goedemorgen, Prim en uw gast. <coughs> Pardon, ik heb een vraag aan uw... Uh, Matthijs ten Broeke, ja. Luister, als de gast is Matthijs Terbroek, wethouder... en leesduur ja. van de SP in Zutphen. Ja, ga je gang. En dat is even, ik, uh, dus even kwijt, maar mijn vraag is... wanneer komt er een oplossing voor de toeslagenaffaire? Kort en krachtig, gevraagd. Maar meneer Matthijs uh, ten Broeke gaat niet over de toeslagenaffaire... zijn Deze wethouder in Zutphen. Ik kan hem wel wat anders vragen. Wat hebben jullie in Zutphen gedaan... voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire? Ja, we, we hebben uh, direct ook te horen gekregen om hoeveel mensen het in Zutphen gaat. Dus daar is ook allemaal contact mee opgenomen. In eerste instantie kregen wij te horen dat het om een dertigtal mensen ging. Maar later bleek het toch een stuk meer te zijn. Die informatie is ook steeds in stukjes gekomen. Maar daar hebben we direct, net als gelukkig ook veel andere gemeentes... direct contact mee opgenomen en de hulp aangeboden die maar nodig is. Um, dus ik vind dat we dat, uh, voor zover we kunnen, goed gedaan hebben. En ik vind dat alle gemeenten dat ook verplicht zijn. Oké. Okay. Nou, da, Romeo, dat was je antwoord. Ja, ik heb het gehoord. Graag gedaan. Gemeente je? Je in. welke gemeente woon je? Welke gemeente woon jij? Rotterdam. Wat ga je stemmen? Uh, nog geen idee. Maar je gaat wel stemmen? Ik ga wel stemmen, ja. Maar ik ben aan het twijfelen. Want het, het, het is zo van... Uh, nou ja, goed, dat is mijn mening... Uh, als ze gaan stemmen, er wordt iemand gekozen... en ze beloven en beloven, maar... ze, kom, ze komen hun belofte niet na. Nee, maar de, da, daarom zegt... Dus de, dan de, dan maar ook. daarom zegt Matthijs je moet ook niet te veel verwachten... Van, want ja, dus, de, de, de speelruimte voor wethouders... voor de lokale politiek is heel klein. Dus ze beloven, dat, zeg maar, dat, dat is het fout. Daarom moet je... kijk naar de SP-advertentie in Rotterdam... en dan moet je maar SP gaan stemmen in Rotterdam. Die, als die beloven leveren, dat heeft Matthijs al bewezen... en dat heeft Jordi Clemens bewezen, dus... Uh, ja. En wat wij doen, hè, wij zeggen niet in een verkiezingscampagne... stem op ons en dan wordt Zutphen het paradijs op aarde. Nee. Uh, wij zeggen, uh, we beloven twee dingen. Uh, als je niet gaat stemmen, dan verandert er ook helemaal niks. Ja. En uh, de SP gaat alleen meebesturen als we ook tenminste... Nou, bijvoorbeeld uh, voor elkaar krijgen dat er een gemeentelijk woonbedrijf komt. Oké, okay, top. Doei, Romeo. Luisteraars, ik moet even twee dingen voortrezen... want dan gaan we daarna naar. Dan hebben we vijf minuten rust of want dan gaat weer We komen. hier, sceptische muts. Hoezo kan je altijd op een andere partij stemmen, Prim? De keuze hier, VVD, CDA, GBK, dat is lijst drie. Lijst vier, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Lijst 5D66, de rest... Welke gemeente is dat, sceptische muts? Want dan ben ik echt benieuwd in welke gemeente je woont. Laurens, Prim, hier in Zutphen stinkt het van werkloze werkloze en kansloze debielen als inbellen Victor. Nou ja, waarom zou je Victor zo noemen? Daarom nooit SP, want daar leven ze van. Get a life. Nou ja, Laurens, wat ben jij slecht? Een rechtse... Uh, daarom moeten alle MKB'ers ook links en vooral geen VVD. Zorgen dat geld bij je klanten komt... zodat ze het bij jou kunnen uitgeven. Wij zijn van mijn grootvader... Welkboer in Amsterdam, zegt uh, sceptische muts. En ik had hier nog Heino Bober. Zutphen is een mooie stad. Uh, veel monumentaal erfgoed als je door de binnenstad doorloopt. De kastelen, ja, dat heb ik gezien. Dus ja. dat is inderdaad het is een mooie stad. Oké, okay, luisteraars, u weet het, het is half twee. En dan is het tijd voor uh, uh, de man die al aan, jaren aandacht vraagt voor de ellendige dictatuur in China die mensen vermoord en verkoopt. Maar u vindt allemaal belangrijk om een t-shirt van twee cent te kunnen dragen en de bedrijven doen gewoon mee. En dan opschelt hij al mijn vrienden en iedereen uit. Hier is hij, Wilbert Steufbergen. Luisteraars. Misschien was het drama in Oekraïne simpel te voorkomen geweest. En is het allemaal de schuld van Bill Clinton? Oftewel de psychologie van een buitengesloten kind. Vladimir Poetin was net aan de macht gekomen in 1999. En toen gebeurde dit. U hoort hier op TikTok Vladimir. In 2000, tijdens de in Moskou, van zijn voorzien, de president van de USA, Bill Clinton. Amerika NATO? Wat de Russische president hier zei, was. In het jaar 2000 was de Amerikaanse president Bill Clinton op bezoek in Moskou. Ik vroeg hem: wat denkt Amerika over Rusland lid te maken van de NAVO? De reactie van Clinton was zeer terughoudend volgens Poetin. Hij zei verder. Hoe Amerika ons echt ziet, kijk naar hun acties in de praktijk naar Rusland. Als je ons niet als vriend wilt zien, waarom dan een vijand van ons maken? Meerdere bronnen melden dit verzoek van Poetin. Omdat Bill niet samen met Vladimir wilde spelen, ging de Rus zijn eigen gang. Clinton durfde het niet aan en Poetin begon zich steeds meer in te graven. Terwijl de NAVO zich meer en meer uitbreidde richting Moskou. Wat als, wat als wij in plaats van Oekraïne nu Rusland bij de NAVO hadden gehaald? Was dat niet een briljante zet geweest? Wij werkten al op allerlei gebied samen met de Russen. Zie Nord Stream 1, Shell, Philips in Rusland, André Kuipers die met Russen de ruimte in gaat. Dus waarom niet all the way? Want nu zitten we met twee grote landen die ons wel rauw lusten. Rusland en China. En zijn wij werkelijk wel beschaafder dan die twee landen? Het kapitalisme onder leiding van de VS is constant oorlogen aan het voeren om hun belangen te beschermen. Voor de Vietnamees waren de Amerikaanse napalmbommen en Agent Orange ook gruwelijk dodelijk. In het boek Patronen van Bedrog van Willem Middelkoop en Tim Doley... tonen zij een lijst van meer dan 100 Amerikaanse oorlogen militaire interventies en, tussen aanhalingstekens, vredesmissies. Vanaf het jaar 1798, ik herhaal het jaar 1798 tot 2017 aan toe... allemaal militaire acties buiten de VS. Meer dan 100. De mogelijk valse beschuldiging door Rusland... dat de VS in Oekraïne chemisch-biologische wapens heeft... is een tactiek die de VS zelf als geen ander beheert. Zoiets noemt men een valse vlag... Met het smoes een land binnenvallen, zoals in Irak in 2003... ...vanwege, jawel, zogenaamd biologische wapens van Saddam Hussein. Die waren er niet, moest men later erkennen... ...maar de oorlog was al begonnen en Hussein geëxecuteerd. De ondertitel van het boek, Patronen van Bedrog, die luidt... ...niets is wat het lijkt. Dus waar we nu in Oekraïne naar zitten te kijken... ...we weten niet wat er achter de schermen speelt... Er wordt wel een Russisch-Chinese show opgevoerd. Netjes georchestreerd, zoals in het lied van Jeroen van Merwijk: één oorlog tegelijk. Eén oorlog tegelijk. De Koerden mogen oorlog voeren tot aan 16 maart. Daarna veegt China tot aan juni Tibet van de kaart. In juni, juli en augustus zijn de Tamils aan de beurt. In september wordt Somalië door rassenhaat verscheurd. Zo'n schema hanteerde Poetin in 2014. Eerst de winterspelen netjes in Sochi met Irene Wüst, weet u nog. En pas daarna viel hij de krim binnen. En dit jaar wacht hij volgens afspraak met Xi, tussen aanhalingstekens keurig netjes, tot de winterspelen in Beijing klaar waren. Om vervolgens Oekraïne aan te vallen. De spelen, een schijnvertoning van eerbied voor mensenrechten, zoals ook valselijk getoond door Sven en Irene is niet gewust. Op hun sport doen u namelijk netjes Giro 5 en 5 voor de slachtoffers in Oekraïne... naast het vignet voor de verplichte sponsor Vila, die in China Oeigoerse slaven misbruikt. Sven en Irene, ze kregen uiteraard een lintje van Rutte. Terwijl Sven een tweede baby verwacht, baby on the way, meldt hij trots op Twitter. Onderhand vermoordt Xi alle toekomstige Oeigoerse baby's. Voor Oekraïne kunnen we weinig anders doen dan wat kleine kinderen doen. Duimen. Duimen dat de Oekraïners het grotendeels overleven. Want wat als Poetin nog zwaardere wapens inzet? Wat betreft Rusland is het zoals in China. We kunnen het moorden in Oekraïne niet stoppen. Net zoals we dat niet kunnen bij de organo's in China. China is te groot, militair te sterk omdat we nu al Rusland economisch boycotten, vrees ik dat onze regeringen geen zin hebben om in dezelfde mate China te willen raken. Want dat zou wel eens te veel kunnen eisen van onze economie, als men er al toe bereid is. Dus in de woorden van Jeroen van Merwijk: één oorlog tegelijk. En de weinige dingen die we wel kunnen doen is stoppen met collaboreren. Dus stop te doen als Sven en Irene. Vrolijk sporten in het grimmig decor van crematoria in China. Roep Max Verstappen en Lewis Hamilton op om naar Sochi ook te stoppen met de racen in Shanghai vanaf het jaar 2023. In de berichten over Philips in Rusland kwam ene Steve Klink aan het woord. Dezelfde woordvoerder die zeer lovend was in zijn antwoord aan mij. Hij was zeer lovend over 450 miljoen Chinezen die geweldig profiteren van de beste kwaliteit Philips-producten. Diezelfde Steve Klink zwijgt over de 100 miljoen Falun Gong en Oeigoeren. Hun organen worden namelijk met behulp van diezelfde beste kwaliteitsproducten van Philips geoost. Medische producten. En dat doet de evenknie van Poetin Xi Jinping. Er was de kwestie van wapenleveranties door Polen aan Oekraïne. Zeer omstreden. Philips, die levert al jaren wapens. Medische wapens. Aan XI. Tot zover. Zie Poetin op TikTok en het boek Patronen van Bedrog van Willem Middelkoop en Tim Dolle. Ik herhaal, Patronen van Bedrog van Willem Middelkoop. En nu weer Prem en Matthijs. Dankjewel. Hey, Wilbert, had het je nog geluk? Want Matthijs had vier jaar geleden contact met je opgenomen over die race in de Lijken. Was het nog geluk om het te weren uit Zutphen? Nee, met Zutphen niet. We hebben, het is ons in twee plaatsen in Nederland is het één dag gelukt. Huh? En in Zwitserland is hij in een kanton uh, verboden geweest door de rechter. Ja, Maar ja. Matthijs maar, maar, maar, maar, had je wel goed geholpen? Ja hoor, ik heb uh, goed samengewerkt. Dat ging toen ja. over de DWK in uh, Zwitser, geloof ik. Ja, klopt. klopt. Ja, okay. Nee, ik heb toen goed samengewerkt met de SP. Oh. Ja. Oké, okay, top. Dankjewel. Tot de volgende keer. Yo, Oké, okay, doe maar alsjeblieft uh, Joris opleen Iedereen, erin. Goedenacht Joris, we moeten snel praten. Luisteraars, we hebben geen plek voor nieuwe bellers. Je kunt niet meer bellen. Nieuwe bellers komen niet. Zo, zeg het maar Joris. Uh, goedenavond Prem. Uh, Goedenacht. Uh, Goedenacht. Uh, ik zit in de nachtdienst en ik, uh, ik hoorde de discussie uh, uh, op gang komen. Uh, wa -wa -wa -wa -waar, wa Waar zit je in de nachtdienst? Wat voor werk doe je? Uh, ik zit uh, uh, in de, in de wegenbouw. Oké, okay. en je zit nu in de, de nachtdienst? Ja, wij werken aan de ring in, in, in Groningen. De ring in Groningen, zit je daar, ben je daar nu aan het werken? Daar zijn wij aan het werken, Jij bent een van die hardwerkende Nederlanders, die werkt voor de infrastructuur... en dan zijn er die autobeluster die langs racen en die borden niet zien... en denken van, we gaan gewoon... of is die ring helemaal afgesloten? Uh, nou ja, zo kun je het ook zien. Ik zeg uh, liever dat er overdag niemand in de filie wil staan... Ja. Uh, waardoor wij straks moeten werken en daar heb ik geen probleem mee... Uh -huh. Uh, maar Joris, uh, dank je wel uh, voor je arbeid. Ga verder. Laten we eerst een ja, diepe burger maken waar, voor jou. Waar ik, waar ik voor bel, uh, ik ben het uh, nou, vaak met je eens, nee. vaak ook niet. Wat ik waardeer in ieder geval is jouw uh, uh, altijd eerlijke en oprechte mening. En die hoef, hoeven we gelukkig niet te waarderen, daar zijn we in dit land vrij in om dat uh, uh, mede te delen. Maar uh, we hebben het nu over Oekraïne, en, maar ook over de gemeenteverkiezingen en waar stem je op? Uh, maar wij hangen daar heel erg een landelijk uh, thema aan. Ja, niet doen. Uh, terwijl de plaatselijke belangen spelen. Dat, en elk, Joris, uh, ik ben het met je eens. Dat is de reden waarom ik al vanaf december ben begonnen... om lokale mensen uit te doen. Om de week, wat speelt er en wat doet er? Want ik vind, daar, ik vind het ook belachelijk... dat landelijke kopstukken campagne gaan voeren. Want die weten niet wat in de gemeente speelt. Nee, nou precies. Ja, ik ben, met je uh, heen, Bij, bij maar, ons is... Uh, je, nou ja, Groningen is natuurlijk de, uh, de aard, uh, aardbevingsproblematiek. Maar daar kan de gemeente uh, geen reet aan doen. Nee, ge, nou gelukkig. Enerzijds gelukkig en anderzijds niet. Ik heb zelf ook aardbevingsschade aan de woning. Waar woon je? Welke gemeente? Uh, in de gemeente uh, Veendam. En wat ga je stemmen? Uh, op dit moment Ja. Uh, uh, ben ik nog aan het twijfelen. Dat zal ik heel eerlijk zeggen. Ik heb altijd... Uh, uh, ik ben een liberaal... Uh, ik heb altijd, uh, altijd VVD gestemd. Maar VVD is geen liberale partij. Het is een kapitalistische partij, maar goed. Uh, nou, daar ben ik deels met je eens. Ik ben het met je eens in, in, in het opzicht dat... Uh, maar hoe kan jij als Groninger met aardbevingsschade? De VVD heeft jullie jaren uitgebreid. Ik snap die Groningers ook niet. Bij de Provinciale Statenverkiezing hebben ze Forum voor idioten de grootste partij gemaakt, terwijl die meer gas wilde boren in hun verkiezingsprogramma. Nou, ik denk dat alle partijen wat uh, uh, uh, het is niet van het laatste jaar. Nee, het is maar de SP de, ook niet. Ook van de jaren daarvoor dat er gas is gewonnen in Maar de Groningen. SP heeft nooit geregeerd, heeft, de, nooit nee, not, ben, heeft ben jullie nooit uitgebuit, heeft jullie gas even? niet van jullie gejat en toch stemmen jullie niet massaal op de SP. Nee, maar of het nou, of het nou PvdA, SP, CDA. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik ben het met je de... eens. Of het nou CDA, VVD, D66, uh, ChristenUnie, uh, Partij van de Arbeid is, die hebben allemaal geregeerd, maar de SP heeft nooit geregeerd. Nou, de, de keuzes uh, waar het mij om gaat is. De keuzes die zijn gemaakt zijn fout. Ja, maar dan stem je jij, op die partijen die, molyarde, die die foute keuzes hebben gemaakt, Joris. En dan zeg je omdat nee, ik liberaal als molyarde, ben. Als jij miljarden verdient uh, aan gaswinning, ja. uh, wat wij als, als uh, Nederlanders doen. Ja. Ik begrijp als geen ander dat de stemmen te winnen zijn in de randstaat. Nee, maar ja, Joris, Joris, het mensen, gaat ja, mij om wat vooral. anders. Jij bent het bewezen dat jullie Groningers dom zijn. Want die partijen die jullie hebben verneukt, daar stem je op omdat je zegt: ik ben liberaal. Jezus, nee, nee, nee, Joris. Ik ben, niet, ik, ben niet, ik ben niet dom. Ja, want je uh, stemt op de VVD die jullie fucking gas heeft weggeboord en jullie aardbevingsschade en niets heeft gecompenseerd. Nee, dat, dat, dat is niet alleen de VVD van de laatste jaren. Nee, maar de VVD uh, regeert de uh, laatste tien jaar. En sinds dat 19... En sinds dat, 19 ja, hebben we, we hebben een paar zetig gehad in. Daar gaat de VVD en ook in. Als je gaat nee, maar, de, vriend, de VVD, maar, maar, heeft, maar, de VVD maar, heeft maar vier jaar niet geregeerd. En dat was het kabinet balkenende met Bos en, en, en ChristenUnie. Tussen 1978 tot de dag van vandaag... heeft de VVD op twee keren niet mee geregeerd. Lubbers drie... En uh, balken en de, de uh, twee. Dus voor de rest regeert de VVD al jaren dit land. En nee, de belastingen nee, zijn hoger. En ze hebben al meer wetten. En de criminaliteit is omhoog gegaan. En alles wat ze beloven gebeurt maar, niet. En jij zegt, ik ben liberaal. Ik stem op de VVD. En het is nu hun fout. Nee, de dan rest te Ja, Daarom zei ik bij voorbaat al dat ik je mening waardeer. <laughs> en, en, en, en dat ik het geweldig vind <laughs> hoe jij voor je mening uitkomt. <laughs> je doet het fel. En je doet het goed. Alleen ik ben niet links. Uh, en dat hoeft ook niet. Ik ben, ik ben ook niet voor, de, uh, zoals de D66 bijvoorbeeld zegt, de, de kennismaatschappij. Want ik vind dat wij de vakman, de timmerman en degene die met zijn handjes wil werken, zeker niet moeten vergeten in onze dan maatschappij. Dan moet je naar de SP, als er één partij is die zegt dat mensen met de handjes werken, meer nee, moeten nee, verdienen, meer gewaardeerd moet worden, is het de SP. Maar omdat je niet links bent, nee, maar de, ze hebben wel je standpunt, dan stem je niet op ze. E, De SP zegt ook dat als jij... Uh, uh, meer dan zoveel verdiend, verdient, moet jij ook meer belasting betalen. Hey, frie, luister, ik ben. Luister, luister, luister. luister. Ik wil je zeggen, ik heb jarenlang, luister, ik heb jarenlang 49% belasting betaald over een deel van mijn inkomen. En ik jij genoeg Nee, maar dat wil ik je zeggen. Maar jij. Ja, maar luister. Wat de, SP wil, wat, de SP wil, wat de SP wil, is dat de laagste inkomens geen belasting betalen. En dat de, dat de mensen die meer dan een miljoen verdienen, vriend, hey, als je een miljoen verdient, mag je 50% belasting betalen. Nee, nou, dat gaat Dat gaat moet dan, je, je moet wie dan gebouwen? Leven worden, een leven Ik denk niet bocht, dat jij... Hé hey, Joris, ik heb een probleem. Ik heb nog zes bellers en dingen moeten nog komen met. Dus ik vond het ontzettend veel succes met het werken. En ik hoop dat je goede keuze maakt. Maar je gaat zeker stemmen. Dus ik vind... Van je... Hoe oud ben je Joris? Ik, ik ben 30. 30. Nou, luisteraars. Maar, Al die en allemaal als jouw, jouw mening vind ik oprecht. Wie maar zegt, Joris. We, Laten we eerlijk zijn dat we, we zijn elkaar... Of je nou links of rechts bent, we zijn elkaar allemaal nodig. Ja, helemaal en, en, niet. Met het feit wat er nu gebeurt in het, in het, in het oosten. Ja. Uh, onderstreept dat. Uh, ik, uh, uh, we zijn een heb... samenleving, Joris We moeten samenleven. En ik luister, ja. als, Neem een voorbeeld aan, Joris Hij is 30 jaar en gaat stemmen. Al die oude mensen, stond zonder tong en dingen zeggen niet meer. Oké, okay, doei. Oké, okay, we gaan snel naar uh, uh, Henk, op, uh, uh, drie, Henk op lijn 3, alsjeblieft. Henk op lei 3. Goedenacht, Henk. Ja, goeiedag. Goeiedag. We, we moeten het kort houden, want we zijn de tijd nood. Want Janus moet nog zo komen. Zeg het maar. Oh ja, ik stem op de gemeentebelang in de gemeente Renkum op nummer 26. En in gemeente renkum nou. ja, ja, in de gemeente Renkum. Ja, en dan hebben ze de gemeentebelang, Is dat de goede partij? Ja, het is een vrouw. Het is altijd goed. Oh ja, vrouwen zijn wel niet. Be het begint zo goed, ja. Die hebben meer bestand. Het is dus vrouwenjustitie, ja. Hè? Nou, Matthijs heeft het wel goed gedaan. Maar, maar, maar, maar doen jullie meer Renkum? Ja, maar dit is nee. de grootste dag van Nederland Ja, nee, ik ken Renkum Het is... Uh, Renkum. We, we, we, we, we, meneer Aerts uit, uit Renkum Meneer Aarts uit Renkum Die een prachtig boek heeft geschreven Is de gast geweest in dit programma Dus, uh, nou, prima Henk dankjewel voor het bellen, Goedendag, doei Nummer 26 van de gemeente, daar moet je op stemmen Ja, gaan we doen, doei Oké, okay, doe nou maar snel uh, uh, Frank op lijn 2 uh, Goedenacht Goedenacht Frank en gasten En technici uh, Prem, allereerst een correctie. Ja. Forum voor idioten. Ja. Zoals jij ze noemt. Ja. Ik stel voor uh, om gewoon de letters van het uh, die ze in hun uh, afkorting hebben. Uh, Forum voor demagogie. Nee, dat is de demago nee, want demagogie. Forum is, voor demagogie. Er is niets mis met demagogie, Frank. Uh, is verder is... heb ik een opmerking, een compliment uh. voor Jerry Alon. Uh, met zijn intelligente vraag over de geestelijke gezondheidszorg. Okay. En ik hoorde mm, uh, uh, uh, uh, uh, uh, toch wel uh, uh, wat aarzeling in het antwoord van uh, Frank, Mathijs. ik zit in tijdnood. Wat is je vraag? Mijn vraag gaat over uh, uh, de woningcorporatie waar ik mee worstel. Al uh, zo'n ja 30 jaar lang. Ja, maar dat is in Amsterdam. Ja, uh, dat is niet in Zetfenij. Nee. Uh, dus daar kan nou ik je, ja, je antwoord over geven. Gooi dan... me er maar uit. Oké, okay, doei Frank. Vergeet niet te doei. gaan stemmen, hè. Vergeet niet te gaan stemmen. Ik ga stemmen. Op wie? Uh, op uh, Saïda... Sorry. Maar dat is net kan je niet opstemmen, want zij staat alleen maar voor uh, de Stadsdeel Zuidoost op de lijst. Dus, ja, maar ik heb nog wat goed te maken bij haar. Ja, nee, ik weet het, maar je kan niet in Zuidoost stemmen. Je stemt woont in het centrum, daar staat ze niet op de lijst. Dus uh, ik ga wel... Maar er... als ik uh, vandaag ga stemmen, kan ik toch wel in Zuidoost stemmen? Nee, want je woont niet in de deelraad Zuidoost, dus je mag niet stemmen voor de deelraad Frank. Oké, okay, doei. Ja, nou... Luister, al, dit is toch erg. We gaan naar mijn grote vriend uit Rotterdam live. Ik ben benieuwd waar het over gaat en ik weet zeker dat hij gaat stemmen. Hier is hij grote vriend Johannes van Goghianus. Ja Hilversum 1. Het gemeenteraadsgeneuzel ben ik zo ontzettend zat. Al die lege taal op tamme posters. Het is vervuiling in de stad. Het moet eerlijker en duurzaam. Het moet beterder dan best. Het moet veiliger dan veilig. Maar men mijt COVID als de pest. Ook het woord verbinding kan ik werkelijk niet meer horen. De volgende die mij verbindt, die trek ik volgend aan zijn oren. Ik wil dus niet verbonden worden. Verbinding is voor open wonden. De volgende die het bij mij probeert, is bij mij verkeerd verbonden. Al die borden door de stad, het is je Rijnse straatvervuiling. Het land is nu al zo verdeeld. Doe mij gewoon maar weer verzuiling. En ik zie niet veel journaals meer, maar ik zag het nieuws weer eens zo even. Het is oorlog links en oorlog rechts... Maar waar is het COVID-nieuws gebleven? Zelensky wordt op het schild gehezen. Poetin heeft nog niets gemerkt van sancties of van olieprijzen. Maar waar is Ernst Kuipers? Is die overwerkt? Is Ab Osterhuis al op vakantie? Wordt er niemand meer geplicht? Is de zorg alweer gezond? Zijn Hugo's wonden al gelicht? Is er geen avondklok in Kiev waar men tegen protesteert? Er komen hier straks miljoenen vluchtelingen. Zijn die al gevaccineerd? Ik mis de angstporno van Van Dissel. Wie heeft er nog Moderna spijt? Het is koopkrachtpraat en Kaag doet niks. Ik wil lockdown solidariteit. Ik durf woensdag niet naar buiten. Dan krijgt niemand maar mijn stem. Want ik wil stemadvies van Marion Koopmans. Of via Diedrich Gommers Instagram. Prachtige poëzie. Oh, wat een goeie, wat een goeie, wat een goeie. Nou, ik dacht al waar, geld dit interview te Nou, dankjewel, vriend, tot de volgende week. Joë. Hoi, hoi. Uh, ja, uh, die bracht die, die, die weg. Denk eens, uh, Mike, alsjeblieft... Oh, dan doe eerst Marcelo op leen 4. Vraag je meer als ze nog komt, uh, Damien goede Marcelo, Goede nacht. <coughs> Hora, Est. Tijd is gekomen. <laughs> Besef het goed. Als u niet meer weet waar u op moet stemmen, stem op mij. Dit is zijn boodschap. En maak mij blij. Maar dit, dan moet je, je, maakt je zeggen: een rokje rood van mijn naam. Marcelo, En alles komt goed. Marcelo, je moet beginnen. Inwoners van Utrecht. Want anders denkt iemand in Groningen. Blokje. Inwoners van Utrecht. Ja. Begin gaat door. Inwoners van, inwoners van Utrecht. Ik sta voor u. Ik ga u blij maken. Vier jaar lang heeft u entertainment. Eén hoekje maakt u rood. Kleine moeite. En vier jaar Bombari in de raad. Stem op welke leest? Lijst 15. Stem op leest 15 in Rock Utrecht. En, er is maar één kandidaat op. Marcelo. En, en, en u heeft vier jaar lol. En u, u krijgt vier, vier jaar, jaar Bombari. Maar kijk, ik ga ook op slechts 15 stemmen. Maar dat is in Amsterdam en dat is de Piratenpartij. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Ja, maar ik stem wel op het een lees 15, Marcelo. Idee. Dus Dit ik zal aan je denken. Het is. Ik heb al een wijntje gedronken op mijn verkiezingsroep. Ja. En oh, ik ben van. nu al een beetje aangeschoten. <laughs> ik heb al een zetel in mijn hoofd zitten. Ja, maar deze, uh, de, uh, uh, Marcelo, je moet de huid van de beer niet verkopen... voordat die geschoten is, hè? Ja, maar ik bedoel, we zijn stations voorbij. Maar mensen, alstublieft toch. Um, en je moet natuurlijk altijd op de SP gewoon links, hè, en Partij van de Arbeid blijven spelen maar Die doen echt niks voor jullie. Okay. En ik kom echt op voor onrecht. Dan nou, wacht maar. Okay. En jullie moeten alleen dat hokje onder lijst 15 even rood maken. Als van die 150.000 mensen die mogen stemmen. Oké. Okay. Dat maar da 4.000 doen. Dames en heren, dan tot dan zover dan de reclama. Ja. Voor lees 15. Marcelo in de gemeente Utrecht. En Marcelo, volgende week horen we van jij hoeveel stemmen je hebt gekregen. Ik bel terug. Ik bel terug. Oké, okay, dan... Marcelo. Ja. Hoi. Ja. Oké, okay, en dan doen we Sean als laatste beller. Damien, er is nog een beller, maar weet je die man zeggen dat we geen bellers meer nemen? Damien, er is nog een beller, weet je tegen die persoon zeggen dat we geen bellers nemen? De laatste beller is Sean op lane 3. Ja, zul uh, Ik wil Debbie even feliciteren met haar vriend. Wat een, een goede gozer, man. Leuk. Mooi, hè? Heb ik aan de haak ja. geslagen? Geweldige vent, ja. Ik heb geen, te, geen computer, ik weet niet hoe die eruit ziet... maar het klinkt allemaal fantastisch. Dus ja, uh... nou, ik kan je wel vertellen hoe die eruit ziet, hoor. Heel knap. Oh, goed zo. Dat is dus een schat in de rood. Nou, uh, ja, Zutzen, uh, die Hanzenstad, Matthijs, die doet ja. al uh, duizend jaren handel met de Russen. Uh, do, is dat nog steeds zo? Of, uh... Nee, op, de, op dit moment niet. Maar het heeft wel een heel verleden, inderdaad. Ja. Het, het hand, de Hanzen, uh, zoals die ooit ontstaan is... Oh, nee, die, uh, is zo die ging... Uh, nou, die had een hoop behoorlijk bereik. Ja. Uh, ja. Nou, dan ga je naar het museum, John. Dank je wel. Wat ga je stemmen? Ik, ik, ik moet nog een vraag stellen. Nee, we, we, hebben, we gaan naar Meerten. We zitten in nood. Wat ga je stemmen? Dan ga je niks anders gaan doen. Aangeschoven is. Maar moet je zeggen je naam. Ja, ik vind het altijd leuk als je mij dan even introduceert. Ja, dus Meertel gaat zo meteen in het programma. Je kijkt op de voorlegale. Meertel my, my, is dus nu begonnen met de nacht op 1. En ja. zondagnacht is het van Cairo en CRV. Klopt. En dan uh, uh, heeft zij nu bedacht, want ik zeg je moet je gast komen aankondigen. Maar, <lacht> maar ze is eerst begonnen met een raadseltje En toen dingen. dus nu heeft ze allerlei dingen bedacht. Steeds. Dus het is, wordt, wordt steeds leuker om te aan te kondigen wat meer te gaat doen. Ja. Dus Myrthe. Dus eigenlijk is het dus steeds zo dat jij een beetje moet werken. dat jij een beetje moet raden, ja. eigenlijk. En... Maar en Debbie mogen ook meer raden. Zeker, Is meer een rebus, Graag zelfs. Of, uh, of iets anders. Nou, dat kan alle kanten opgaan, want dat raadsel, Rebus, Strik, vraag: uh, wat dat puzzeltje, wat heb je allemaal gehad? Dat wordt. Elke week bedacht door Time. En okay. die heb ik meegenomen okay. nu. Thieme, wat heb je voor Die ons? doet achter de regie. Dus okay. dan dacht ik, dan weet je een keer wie daarachter zit. Ja, yes, al die okay. gekke raadsels. Ja, het wordt alleen maar leuker hier. Het wordt ja. echt alleen maar lief. Timo, wat, wat, wat <laughs> is dat raadsel? Ja, het is weer een fragmentje. Die kunnen we even gaan afspelen. Oké, okay, Paul. Oké, okay, ik heb de macht. Oké. Okay. Hey. Nee, moet dit het over een persoon of een instituut? Ja, dit gaat weer over het onderwerp van de uitzending ook. Oké, okay, de, de dan gaat het over de gemeenteraad zo. Nee, nee, gaat over de macht, ja, ja, ja de, de, de macht, de power, ja, oké, okay, naar ja, de power. Maar wat is het? Wat is het? Nee, dit is muziek. Muziek, ja. De macht van? De muziek. Ja, de macht van de, dus de muziek. Heb je muziekdeskundige oh. of een muzikant? Daar gaan we het over hebben. Uh, Lucas Dols die gebruikt uh, muziek om te kijken of hij verbinding kan vinden... in bijvoorbeeld vluchtelingenkampen, mensen met traumatische ervaringen. Dus eigenlijk uh, de kracht van muziek, maar dan op een hele andere manier. Ja, maar dat, dat doen ze toch, dat ze in die, die kinderen, die, ook die kindsoldaten en zo... dat ze met muziek die kinderen gaan helpen om hun emoties los te maken. Ja, want dat zijn kinderen die praten helemaal niet meer. Uh, trillen alleen nog maar. Uh, maar ook niet alleen kinderen. ook maar gewoon. Uh, do, do, maar die, die, maar die, die man die je in de studio hebt, is dus iemand die zo'n muziek... Hoog, zeg maar, of muziek nou, hij, hij is eigenlijk gewoon een artiest. Uh, bassist, doet hij of en hij niet? probeert lokale mensen op te leiden... om dat te doen uh, in die verschillende landen. Maar gaat hij ook naar die landen? Hij gaat er ook heen, maar hij probeert vooral die kennis over te dragen... aan de mensen die daar ja, maar, zijn. Luister, ik, ik wil anekdotes van hem, hoor. Wat hij je allemaal gezien? doet. We zitten ook in vluchtelingenkampen, toch? Ja, ja, dus dan is, we, daar ja. wil ik allerlei Precies. dingen van al horen ja. en, zo, en en hoe dat gaat. Want ik weet dat er ook kunstprojecten zijn, over kunst gesproken, in asielzoekerscentra. Mm -hmm. Dan gaan ze Klopt. kinderen graffiti laten maken of al dat soort dingen. En dan blijkt ja. dat er steeds meer mensen dan aansluiten. En die kunstprojecten werken vooral in de asielzoekerscentra. Daar zijn die workshops en die muziekworkshops. En ja, kunst heeft veel Verbeeld. meer dan alles. Goed, ja. leuk. Hoe heb je hem op de kop getikt ja, ja uh, ik denk volgens mij... Uh, kwamen zij een keer naar ons toe of zo. Ik heb misschien een gast voor je. Want huh? een vrouw heeft in Dordrecht... ze stuurde me mail, ik, je moet, iemand, van moet ik een mail. Jullie moeten even een mail sturen. Ik ga meteen, Nee, ja. je moet me even een mail sturen. Oh, als ze okay. naar Zwarte een vrouw heeft me een mail... Damien als ze straks weg gaan stop even bij Damien Er is een mail binnengekomen van een mevrouw De Jong... op Zwarte Piet praat. En die heeft in Dordrecht tot 27 maart... heeft ze een of ander kunstproject van een mm -hmm. nieuwe planeet. Maar ik had geen ruimte... Want ik zit tot 27 maart helemaal vol. Dus ik zal even... Dan moet, dan moet je kijken, wat kan je nu in de, in de nacht op één doen? Cool. Dat is wel leuk. Ja, want, dan, want ze wil graag komen vertellen over het kunstproject. Maar ik, ik zat vol. Dus ik, dan is het afgelopen. Nou, daar ga ik nou, naar help kijken. Dan heb ik jullie aan ja, gasten. Daar. Dat is wel een goede ja, collegiale ja. samenwerking Zie je hier. jullie dan he? een keer gasten regelen voor Prem. Ja, Welke gast ga je nog regelen voor prem? Wat zou een leuk type zijn voor prem? Ja, ja, ik weet het niet. Even kunnen over Politiek. nadenken. Politiek. Luisteraars. Luisteraars. Ja, al ja, geef geef ze een vinger en ja. ze nemen je hele hand. Nou, veel nee, plezier. Dankjewel. Ik ga naar luisteren. Ik vind het echt leuk, onder. want je kan dan ook veel muziek draaien. Ja. En hij ja. houdt ook ontzettend van muziek, Lucas. Ja. Dus uh, daar gaan we het zeker over hebben. Ik vond je gast van vorige week. Heb ik echt, dus na dat Damje. denk ik, als was uitgestapt. Kon ik luisteren. Want Sanny lulde de hele tijd al weg. <laughs> dus ik kon niet luisteren. Maar ik vond het toen leuk. Ik ben nog even in de auto blijven zitten. Om iets van wat hij deed voordat ik oh, uitstapte. Dus ja, dus dat het was altijd was een erg... groot dat compliment. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als je bleef ja, zitten, dan nog te luisteren. Het ja. was erg leuk. En uh, je, je stelde een vraag die hij al bij antwoord had. En toen je die vraag begon te stellen. dacht ik. Oeh, je was liever, dat had je al gezegd. Toen zei het was heel grappig. Maar goed. Met <laughs> uh, veel plezier. Doe, doe, doe. doe, doe. Dank uh, Ik heb een probleem, Matthijs. Ik moet naar de afkondiging. Ja, nog heel even kort ja. voor de afkondiging. Uh, even, ja. nog Even de afspraak maken wanneer je naar Zutphen toe komt. Oké, okay, als je. Uh, uh, ten eerste hoop ik dat je wethouder blijft mm -hmm. en ik hoop dat jullie winnen. Mm -hmm. En dan uh, ten tweede kom ik zeker naar Zutphen toe als je. als je belooft dat je in de gemeenteraad blijft. Mm, mm. <laughs> Luisteraars, nou, stem, stem mazaal bij stem op Matthijs. Debbie, ontzettend leuk je te ontmoeten. Ik vind het ook zo leuk. Want ik, ik vroeg aan jullie voordat de uitzending begon, jullie elkaar ontmoeten. En hij bloosde nog helemaal. Dus je ziet de verliefdheid er nog van afspatten. Dus, uh, en hij en, en, heeft in elk geval een SP-stemmer geïmporteerd. Ja, dus zeker. stem meer in Zutphen. Ja. Dat is ook een manier van meer ja. SP is in Zutphen. nou <laughs> starten maar, Paul. Um, dit programma wordt gemaakt door Techniek Paul Brouwer, Telefoon. Webcam, social media, regieassistent Damien Do van Gnadenwegel, hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, prista. Trouwens, ik zit te kijken, ze hebben voor dat team van de nacht op me heen, ...werken werkende vijf mensen en ik moet dit alles helemaal in mijn uppie doen. Jesus! Maar goed, uh, de prim, uh, kort om het brein achter dit programma is Primstuur Show Rakijoun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van ...en gefinancierd door de in Nederland verbleven belastingbetalers, die de belachelijke hoge uitkering van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van Uitkeringen blijven voorzien. de dure gebouwen en faciliteiten substituëren. Dankbelasting betalen. Het volgende week zijn we er weer. En dan gaan we iedereen bellen om te kijken wat de uitslag is bij iedereen. Ga naar de website van Poot voor hele leuke filmpjes. Hierna dus de nacht op 1 met Myrthe en Lustra. Gaat u alstublieft stemmen. Doe mij dat kleine genoegen. Lieve de Vrijheid van meningsuiting. Lieve Poot. Lieve de Europese Unie. Lieve de democratie. Lieve gemeenteraad, de Lieve kandidaten voor de gemeenteraad. Ook als deze ze leestuwer. Lieve de SP. Lieve Matthijs Nederland. Broeke. L Get out of Dan gooi met de maar uit. NPO Radio 1. Twee uur.